Dit is de podcast van het Bartimeus. I Ask Vragenuur van vrijdag 26 juni 2015. Dit vragenuur wordt iedere laatste vrijdag van de maand gehouden van drie tot vier uur. Heeft u vragen, dan kunt u mailen naar i ask apenstaartje Bartimeus.nl. Wilt u meer informatie of meedoen, ga dan naar www.blinkmagazine.nl Goedemiddag, allemaal. Het is vrijdag 3 uur, uh, 26 juni alweer. De laatste vrijdag van de maand, dus we beginnen nu weer met Bartimees iAsk vragenuur. Ondanks het mooie weer zie ik dat toch nog drie mensen de weg naar de room hebben gevonden. Wat gaan wij doen vandaag? Uh, er is één vraag binnengekomen bij iAsk van Johanna, die ging over iCloud. Verder. Uh, gaat Nens ons alles vertellen over LinkedIn, de app dan natuurlijk, um, dan hebben we ook nog een app, een update zou ik maar zeggen, van een app en dat is de app via Optanaf, daar heb ik vanochtend even mee gelopen, dus kan jullie daar ook wel iets over vertellen. Er is ook een vraag geweest om even te kijken naar een spel. Nou ben ik niet echt een spelletjesmens, maar Nens weet er ook al van alles van. En er is op het forum ook al van alles over geschreven. Het spel Trivia Crack. En dan wil ik ook nog wat dingen kwijt uh, vanmiddag over de Apple Watch. En uh, natuurlijk ook over iOS 9. Nou, dat is een vol programma. Dus we gaan meteen van start met uh, de dringende vragen. Dus wie er iets dringends heeft... Uh, wat niet in het rijtje past wat ik net heb genoemd, die zou ik zeggen, pak de microfoon. Ja, goedemiddag. Uh, ik had nog wel even een vraag. Uh, Blind Square hebben we hier al eens behandeld. Maar nou is het zo dat uh, meestal gebruik ik Blind Square in een soort passieve mode, laat ik hem gewoon meelullen. Maar soms wil je wel eens een route laten doen. En daarvoor heeft hij nodig Google Maps. Dat heb ik al een paar keer gehad. Maar ja, als je ergens op straat staat, ga je niet Google Maps uh, downloaden. Dat heb ik nu wel gedaan. Dat ziet er wel aardig uit. Maar hoe zijn de ervaringen met Google Maps even in het kort? Zover ik weet, zijn die ervaringen net zo goed of net zo beroerd. Hoe moet je het zeggen als die van de, de kaarten app van Apple. Uh, er zijn mensen die gewoon zoiets hebben van... Nou, ik vind het prima te doen. Uh, ik hoef niet uh, specifiek... ...Navigon of TomTom Tom op een iPhone te hebben, want ik doe het prima met Google Maps of kaarten. Nou, ik weet niet, er zijn niet zoveel mensen binnen, maar misschien is er iemand hier die wel ervaring heeft met Google Maps. Ik heb er zelf nog nooit mee gelopen. Nou, niemand dus. Nens, heb jij wel eens met een cliënt met Google Maps gelopen? Uh, nee, Google Maps heb ik zelf nog nooit uitgeprobeerd. Ik weet wel dat er mensen zijn die, uh, die hem gebruiken en ze komen wel aan... Uh, maar ik kan hem niet in vergelijking met andere iets nuttigs over zeggen dat ik hem heb gebruikt of wat dan ook. Ja, hij gebruikt dus wel uh, uh, mobiele data. Hè Ruud? Dus dat wil zeggen dat je op het moment dat je buiten met Google Maps gaat uh, navigeren uh, dat je dan uh, data aan het verbruiken bent. Ja, nee, dat is helder. Uh, want de, uh, je kunt in Blindsquare kun je dus inderdaad ook nog uh, de keuze maken. Hè? Uh, je kunt dan of Google Maps nemen of. ...de kaarten-app van uh, Apple. Ja, nou ja, ik weet ook niet wat daar nou het verschil tussen is... ...maar blijkbaar dus niet echt heel groot. Nee, ik, ik, uh, ik, ik heb geen idee. Ik weet dat uh, de kaarten-app in het begin nogal wat problemen gaf. Maar ja, dat is ook alweer een paar jaar geleden. Toen wonen wij nog op de Yol, dus dat is meer dan drie jaar terug. Zeg ik dat goed? Nee, meer dan twee jaar terug. Um, dus dat zal inmiddels ook wel Google Maps goed benaderen. Maar goed, uh, ik, ik weet niet... Um ik, het is al, ik weet niet hoe lang geleden dat ik iets met Blind Square heb gedaan. Want Er zijn er inmiddels zoveel. My Way, My Way Light. Uh, nou, we hebben nu via Opta, waar ik het straks dan nog even over wil hebben. Um, en ik weet dat Blind Square natuurlijk uh, uh, je oren van je hoofd lult als je niet uitkijkt. Want die roept standaard van alles wat er in je omgeving is. En mijn ervaring was dat, omdat dat een, een andere spraak is dan de voice-over, het is zijn eigen spraak. Dat ik soms wat moeite had om dat te stoppen. Dus ik werd er een beetje, een beetje gek van uh, Blind Square. En toen heb ik hem laten vallen. Maar dat is alweer zo'n tijd terug dat het beste zou kunnen zijn dat hij nu een stuk beter is. Nou, hij lult nog steeds heel veel, maar daar kun je wel veel aan doen door het meldingsfilter slim in te stellen. Want je hoeft natuurlijk niet langs elke winkel die je loopt te weten wat dat is. En als je dat uitzet, dan wordt hij een stuk rustiger. Ja, precies, maar ik, ik wil on the fly die spraak kunnen stoppen. Wat ik ook me nog herinner was dat ik... Um een proefje toen heb gedaan al wandelend uh, op mijn oude locatie en dat ik vond dat hij soms bepaalde uh, uh, points of interest wel noemde en op een ander moment weer niet. En dat verbaasde me een beetje. Hey, terwijl ik dus hetzelfde liep. Toen had ik zit van, hé, hey, hoe kan dat nou? Dus dan begon ik al te twijfelen. Maar nogmaals, dat is heel wat updates geleden, dus misschien moet ik er maar weer eens naar kijken. Ja, verder weet ik niet Ruud. Ik zou zeggen, probeer het eens. Want uh, dat werkt het beste, dat heb ik vanochtend met Via Opte ook gedaan. Gewoon een route lopen die je kent en dan eens even kijken wat er gebeurt als je probeert te navigeren. Zeker als voetganger, want ook voor Google Maps geldt dat op het moment dat je gaat lopen... Uh, ...je misschien mag denken dat, dat die ingesteld staat op voetgangers. Maar dat die kaarten daar niet altijd in voorzien. Dat probleem blijf je altijd houden. Dan heb je daar misschien in Soos niet zoveel last van... Maar hier in Lelystad ga je dus echt onwerkbare situaties krijgen dan. Ja, nee, oké. Okay. Ik uh, ga het gewoon in de praktijk uh, proberen. Bedankt. Ja, en kom eens het resultaat vertellen hier. Lijkt me wel aardig. Uh, nog iemand met een dringende vraag? Oké, okay, dan gaan we naar de vraag binnengekomen bij iAsk. Die was van Johanna over uh, iCloud. Die kreeg steeds het schermpje over, van iCloud. Uh, Johanna, waar is dat het schermpje om uh, in te loggen? Dus jouw... ...Apple ID, gebruikersnaam zeg maar, en wachtwoord in te voeren. En is het dan niet zo dat als je dat een keer gedaan hebt, dat je het kwijt bent? Ja, het is dat schermpje, maar uh, ik heb iCloud nog nooit gebruikt. Ja, uh, ik denk dat ze bij Visio het wel aangemaakt hebben. Want ik heb het uh, natuurlijk en ik heb ook een, een, een, een account. Maar... Uh, ja, het is uh, waar het, het, het venstje waar ik mijn uh, wachtwoord moet uh, ingeven. En ik schreef seconde. Nou, ik hoef het nog maar op annuleer te drukken of het is alweer uh, aanwezig. Dus ik word er behoorlijk gestoord van. Maar dan zou, in mijn optiek, zou het dan betekenen dat je uh, gebruikersnaam en wachtwoord niet klopt. En dat hij daarom weer terugkomt met dat schermpje. Dat is de enige reden waarom ik kan bedenken dat hij er iedere keer weer mee komt. Ik heb het nooit eerder gehad, alleen uh, ik heb het op de, ja dat is logisch eigenlijk, of niet. Ik heb, op de iPad heb ik het namelijk niet, maar ik heb het alleen maar op de iPhone. Ja, je zou dan eens kunnen kijken bij instellingen en dan iCloud en dan eens kijken wat daar allemaal staat. Of je inderdaad uh, misschien daar moet inloggen of als je iCloud niet wil gebruiken kun je natuurlijk daar ook van alles uitzetten. Maar in principe krijg je dat schermpje alleen als er gebruikersnaam en wachtwoord niet kloppen. En als je toch in die instellingen in iCloud een aantal dingen hebt aanstaan die in de cloud moeten worden bewaard. Bijvoorbeeld je contacten of weet ik wat, noem maar op. Je kan daar van allerlei keuzes maken in dat scherm. Dus dan moet je daar maar even gaan kijken. Uh, want een andere oplossing zou ik niet weten. Jij Nens? Eh, uh, nee, uh, nee, ik denk dat jij uh, gelijk hebt. Toch altijd leuk, hè, als je gelijk krijgt van een collega. Dat gebeurt niet vaker, jongen. Um, goed, dat moet ik aangekomen de dinsdag natuurlijk weer bezuren. Um, nee, nou, nou, het enige wat advies is dus ga even kijken bij instellingen iCloud, uh, Johanne. En kijken wat je daar vindt. En uh, ik weet niet, iCloud, je kunt, ik, ik log daar gewoon altijd in met mijn Apple ID gegevens ik heb niet specifiek een iCloud... Uh, account aangemaakt en ik vraag me ook af of dat echt hoeft. Nou het is bij mij ook identiek en ik heb uh, de instellingen heb ik uh, ja naast elkaar gelegd van de iPad en van de iPhone en die zijn dus ook gelijk. Um, het enige um, wat mij opvalt is um, helemaal onderaan noemt hij log uit. Um, ja, als ik, En als ik dat doe log uit dan geeft hij wat geeft hij dan? Ja, dan geeft hij aan dat alle bewaarde documenten en, en gegevens enzovoort... ...verwijderd worden uit de iPad of bij de iPhone. I iPhone. Dus ik weet niet goed uh, ja, of ik dat moet doen... ...of me inderdaad wat jij zegt gewoon een keer aanmelden, maar ik vind het heel vreemd. Nou ja, wat ik nu hier hoor is dat je ingelogd bent, anders zou je geen log uitkrijgen. Die krijg je alleen als je bent ingelogd. Dus uh, dan is dit wel een hele vreemde situatie. Is dat hetzelfde scherm waar je nu in zit? Uh, is dat het beruchte schermpje wat je dus net noemt? Waar je gebruikersnaam en wachtwoord moet invoeren? Um, ja, ik probeer het even. Nog niet ik wachtwoord in voor. Beveiligd. Oké. Ja, dat is. Ik weet niet of, het, of ik het goed te, luister, te, te horen viel. Dat is het schermpje wat ik dus steeds op de iPhone tevoorschijn krijg. En dan ga ik... O oh jee, ik moet me in allerlei bochten even wringen. Um, dan probeer ik heel even... Het schermpje wat ik bij de... Oei, oei. Nou, dit moeten jullie dus echt niet weten wat ik nou aan het doen ben. Ah, um, wat hij dan verder zegt... O oh jee, dat gaat niet lukken, denk ik. Nog weg bij aankruiden. Als u het nog ben u het de documenten slash gegevens van deze Of en neer. Log uit. Stop. En dat is het schermpje van, van de iPad. Ja, oké. Okay. Het ja, is mij niet helemaal duidelijk op welk apparaat je er op een gegeven moment bezig bent. Dat eerste schermpje wat je liet horen, dus dat je moet inloggen, dat is op je iPhone, klopt dat? Dat klopt helemaal. Oké, okay, dan wil ik nog even dat je naar je iPhone gaat en dan even als hij zegt, um, tekstveld, uh, uh, zeg maar het, uh, hoe noem je dat? Uh, het uh, password, het wachtwoordscherm, of daar al iets ingevuld is. Dus laat dat even horen. Oké, okay, ik ga het proberen. Ik heb het schermpje. Hij zegt alleen beveiligd. Tekstveld. Dat is al. Nou, zat je net. Door dat schermpje, door dat uh, veld heen te kletsen wat ik wilde horen. Want hij zegt namelijk, als hij zegt beveiligd tekstveld, uh, dan geeft hij aan of daar al tekens in staan. En dat wilde ik even weten. Dus VG even terug naar dat veld. Sorry, gaat opnieuw. Voer het ekel die wachtwoord in voor. Beveiligd tekstveld. Bewerkbaar. Woordmodus. Wachtwoord. Annuleer. Knop. Oké. Knop. Ja, nou, het enige wat ik zou kunnen zeggen is dat je hier weer probeert... Je Apple ID wachtwoord in te voeren in dit scherm. En dan op oké okay te klikken. En dan zou die eigenlijk niet meer mogen terugkomen. Oké, okay, dan ga ik dat proberen. Uh, proberen. Maar um, als ik... Um, ja, heb, Hebben jullie dat bijvoorbeeld continu aanstaan, iCloud? Of, of, want jij zei net, ik log altijd in als ik iets met iCloud doe. Maar um, ja, dus... Ik kan dus zeggen, log out. Nee, ik ben altijd ingelogd. Ik bedoel, dat, ik, ik krijg dit scherm ook niet meer te zien. Omdat ik, uh, ik uh, heb mijn contacten en mijn agenda gesynchroniseerd met iCloud. Dus daarom heb ik iCloud ook altijd aanstaan. Of eigenlijk, ik ben altijd bij iCloud ingelogd. En mijn iPhone vraagt dat ook nooit meer. Geen idee waarom die dat bij jou wel doet. Dus probeer maar gewoon eens even dat wachtwoord in te voeren. En dan op oké okay te klikken. En kijken of die dan niet meer terugkomt. En um, ik neem ook aan dat jij iOS 8.3 hebt. De nieuwste software. Ja, dat heb ik. Oké, okay, nou probeer dit nog even. En anders dan uh, moeten we even ons diep op onze knarren krabben. Om eens even na te denken wat dit probleem zou kunnen zijn. Want ik zou geen andere oplossing weten. Oké okay, Tom, ik ga het uitproberen. dankje. dank je. Oké, okay, nou mocht je... Ondertussen even tijd hebben, dan horen uh, we het misschien straks aan het eind van het u nog wel. Um, Nens, wil jij beginnen met um, LinkedIn? Ja, kan. Dat ga ik doen. Ik ga even mijn knopje vastzetten. LinkedIn. Nou, hij uh, zegt het al zoals je het spelt: L-I-N-K-E-D-I-N. -E uh, vroeger kon ik niet verstaan wat hij zei en uh, ja, dan, nou ja, nu, gaat, nu weet ik hoe het heet en hoe het, uh, hoe het geschreven wordt. Um, ja, wat is het? Uh, het is, ik vind het een klein beetje uh, zoals Facebook, maar dan voor je werkleven, zeg maar. En ik denk uh, voornamelijk om, um, ja, ik zou zeggen om, je, om, om het even plat te zeggen, om jezelf te verkopen voor werk, zeg maar. Dus uh, het wordt ook wel uh, door werkmensen gebruikt, zeg maar, om uh, berichtjes te zetten enzovoort. Maar uiteindelijk is het meer om je te presenteren qua wat je doet en je werkt. En wie je allemaal kent, hè? Want het is bij Facebook belangrijk, maar dat is bij LinkedIn ook belangrijk. Hoeveel vriendjes heb jij? Hetzelfde principe dus eigenlijk, uh, alleen dan op de uh, werkvloer. Oké, okay. LinkedIn. Ik open hem. Natuurlijk uh, moet je bij LinkedIn als eerste aanmelden. En dan uh, kun je een LinkedIn uh, account krijgen. En um, uh, je hebt ook een betaalde versie, die uh, heeft dan wat extraatjes, zoals dat je kan zien wie jouw. Uh, jou, uh, noem je dat?. Uh, jouw pagina heeft bekeken. jouw profiel heeft bekeken, zo moet ik het zeggen. Dat is een van de extra's die erin zitten. Nou, ik sta nu in LinkedIn. Linksbovenin zit een knop. Ik ga even. Het menu. Gesloten. Knop. Het uh, mooie aan hieraan vind ik uh, dat hij zegt dat de menu-knop is gesloten. Nou, dat heb ik niet vaak gehoord. Dus als het menu open gaat, dan hoor je ook dat het menu knop open is. Uh, dit, dit vind ik al mooi. Ik loop door. Zoeken, Weglatingsteken. Knop. Uh, ik krijg Naar hier het te zoekvak. Het geld te bewerken. Er zullen suggesties worden weergegeven. Delen, knop. Je krijgt de delen knop. staat staat rechtsbovenin. Ik dubbeltik er even op. Tekst weer gaat ervoor status update. Tekstveld. Nou, je hoort het al dat hij eigenlijk hier het over een status-update heeft. Uh, en als je dus bekend bent met Facebook, dan is dit ook niks anders dan dat je zegt dat je een berichtje gaat plaatsen voor iedereen die het uh, wil zien of kan zien. Um, dan kan ik wat intypen. Deel een update of gebruik het om iemand te vermelden? Weglatingsteken. Uitige aantal tekens is nul. Uh, blijkbaar is er ook nog uh, een aantal tekens dat je mag invoegen. Nou. Camera. Klop. Kun je een foto toevoegen? met iedereen. En delen met en iedereen. Nog, om de zichtbaarheid wijzigen. Uh, dat is ook dat je me op Twitter plaatst in mijn geval, omdat het Twitter-account aan mijn LinkedIn zit. Voor de rest uh, is dit eigenlijk wel uh, de statusberichten ding. Ik ga weer naar linksbovenin annuleren. Tops. En ik kom weer terug op het beginscherm. Nou, het beginscherm is dus niks anders dan een soort status update. Dus alle nieuwtjes die iedereen erop heeft gezet, die zie je hier in de lijst voorbij komen. Ik ga weer even doorheen vegen en na de deelknop zul je horen dat er een aantal uh, berichtjes zijn: Zoeken, rechtdelen, technologie, aanbevolen artikel. Als de wilt, wonen lichtstreeland videofasie. 16 commentaren. Modeliek niet je user. 6 juist werk voor de Marpress Lounge. Collins, niet interessant. Door u niet interessant gevonden. Knop. Oké, okay, wat hij heeft gedaan is, is eerst door het stukje heen te lopen en dan uh, te horen wat iedereen ervan vond. Of tenminste, 135 mensen vonden het interessant en ik zie de laatste twee aanvullingen die we wat hebben geschreven. Dan hoor ik hier interessant. de interessant knop, dat is de like knop, zoals je die kent bij Facebook. Dat is gewoon het duimpje omhoog, dus je kan zeggen, hey, dat vind ik een goede, goed bericht. 135 foto's plaatsing delen. Niet ik kan deze dit bericht ook weer delen op mijn eigen profiel. Of eigen pagina. Voeg commentaar toe. Knop. En ik kan Net. commentaar toevoegen. Tipdubbel om te bewerken. Als je wilt, gewoon een livestream stream aan Zo gaat hij dus door de dingetjes heen. Ik ga eens even kijken of ik iets leuks zie. Niet Het wat je kunt doen is nou, hier heb ik een berichtje bijvoorbeeld. Ik ga erop duel tikken van terug, knop. En vervolgens. Um, krijg ik dat bericht. in knop. zicht. Hoofdgedeelte, knop. Deze knop die je hier hoort, dat is een knop. die niet, uit de, of die niet zegt wat er staat. maar die zit rechtsbovenin. Daar staat bij dat er twee duimpjes zijn gegeven en één commentaar. Hoofdgedeelte, Golf holen met vlag in beker, spring naar menu. Koppeling pagina. En wat hij dus Herkenning. nu eigenlijk doet, is eigenlijk. hij springt spring naar de. Menu. Iemand heeft een berichtje van een, web, van een website neergezet. Ik een linkje naar een website en ik zit nu in die website en uh, daar kan ik doorheen om dat berichtje te gaan lezen. Vorig, die, gezicht, Dit zijn allemaal ja, de, onderdelen goed. van die website. Van het dossier, overzicht, overzicht, overzicht episodes, hoofdgedeelte. En het slechtste wat je kunt doen is de hand negeren. Oké. Okay. Uh, wat ik hier al merk is dat als ik er gewoon doorheen veeg... dan gaat hij het uh, laagje eronder pakken. Ik moet dus mijn vinger in, ja, zou ik zeggen, in het midden van het scherm zetten... om, het, om, het, om het, de webpagina de focus te krijgen. En dan kan ik er vervolgens... wel weer doorheen vegen om het bericht te laten Koppeling. lezen. Of met twee vingers naar beneden vegen om het bericht te laten lezen. Vervolgens heb ik weer onderin de like -knop, Plaatsing interessant vinden. Doe of de interessant, de interessant knop... Uh, en Daaruit plaatsing delen, plaatsing delen toe. en de commentaar. Dus dat zit allemaal onderin nu. Als o, ik het berichtje o, de, de heb gedubbeltikt wat ik heb gekozen, oké. Terug knop. Ik ga weer even Tops. terug. Knop. Ik zit weer in mijn overzicht. Nu ga ik eens even kijken naar die. Tops knop. Zitten. Tops knop. Naar die taxknop, oftewel de menuknop. En ik dubbeltik daarop. Eén stukje meenemen, knop. Niet de rit. Tops knop. Nul berichten. Knop. Vervolgens schuift, schuift eigenlijk mijn uh, status update of status update, mijn uh, uh, hoe moet het zeggen, de overzicht van allerlei berichtjes, die schuift naar rechts en ik krijg in links in beeld een menu met allerlei keuzes waar ik doorheen kan lopen. Ik hoor hier. Um, nul meldingen, nul berichten. Dat ik nul berichten heb. Nul meldingen. Nul meldingen. Nou, wat zijn berichten? Berichten zijn privéberichtjes. Uh, ...meldingen zijn uh, algemene berichtjes... ...nul uitnodigingen, knop. ...en dit Adel, zijn adem. De adem. mensen die, uh, als, als zij vriendjes met mij willen worden... ...hoor ik dat hoeveel dat zijn. Geselecteerd, menu, geopend, knop. Nou, je hoort nou dat die menuknop adem. geopend is, zoals hij dat zegt... ...en hij zit nu in de rechterkant. In het menu krijg ik allereerst het... updates, uh, De updates, en dat adem. is eigenlijk... Waar ik net vandaan kwam, dat noemt hij in, in LinkedIn-land, noemt hij dat de startpagina. Daar op dubbeltik krijg ik uh, mijn eigen profiel te zien. We gaan dadelijk naar terug. We gaan eens kijken uh, of ze wat mensen uit Via Via Via hier op kunnen zetten en waar jij dan uh, weer vriendjes mee kan worden. Connecties, knap. Connecties zijn de connecties die ik nu al heb. Vacatures, knap. Vacatures zijn aanbiedingen die ik. bedrijven. bedrijven. Je kunt ook, uh, ja, dat, ik zou zeggen meer zien als een groep, maar dat is niet. Je kunt ook lid worden van een bedrijf, hè, bijvoorbeeld toegevoegd aan mijn bedrijven. dan kun je groepen maken of bij groepen aansluiten. Pulse is een soort nieuwsoverzicht. Dat je kunt krijgen. Sneltoets toevoegen. Knop. Ja, die sneltoets toevoegen. Ik dacht, nou, dat is leuk. Dat zou iets met toegankelijkheid te maken hebben. Maar dat is niks anders dan dat je aan het menu nog een aantal dingetjes kan toevoegen. Probeer premium gratis. Nou, dit spreekt voor zich. De instellingen. En de instellingen. Nou, voor de rest hoor ik niks. Dus ik ga maar eens onder beginnen. Instellingen. Tops. Probeer premium gratis. Probeer hem nog steeds gratis. Contacten sindsen. Schakelknop. Contacten Axt. zinken, oftewel. Uh, even. up-to-date maken. Connecties downloaden, uit. Connecties downloaden staat uit. meldingen. Wil ik meldingen krijgen als er wat wordt geplaatst? Over. Versie. Versie. Versie. Help. Privacybeleid. Gebruikersovereenkomst. Licentieovereenkomst voor afmelden. En helemaal onderin het afmelden knopje. Nou, die vond ik wel belangrijk, dus die ben ik eventjes naartoe gegaan. De rest is eigenlijk niet zo belangrijk. Tox, knop. Ik ga weer naar linksbovenin naar de Tox-knop of taks knop ik weet niet hoe die hem noemt. Nul berichten, knop. En, berichten, en vervolgens ga ik er weer doorheen tegen tot ik mijn profiel hoor. Groepen, toe sneltoets Sneltoetsen toe. Oh. Nul oh. 0, 0 melding. 0 uit menu. Updates. Profiel. Knop. Ik dubbeltik op mijn profiel. Tox, knop. En ik kan hier doorheen. Ik hoor allereerst die menu-knop weer. Ik hoor een zoeken en ik hoor hier een delen. Ik kijk even wat ik kan delen. Profiel doorsturen. Ik kan dus mijn profiel doorsturen naar andere mensen en ik kan het annuleren. Ik ga het even annuleren. Ik veeg door. Adviseur Computer Toegankelijkheid, Adpartien, Utrecht en Omgeving. Nick profiel foto-view. Personen die u misschien kent. 85 connecties. Vaardigheden, coaching, ik, adviseur adviseur, toegankelijkheid 2002, even, 13 jaar. Knop, profiel bewerken, knop, wie heeft uw profiel bekeken? 1, 1, onderste 5 Persoon bekeek u in de afgelopen 90 dagen. Nou, je hoorde eerst 1 en toen onderste 5 Die 1 hoort eigenlijk bij wat ik nu hoor. Persoon bekeken, bekeek u in de afgelopen 90 dagen. Dus er is iemand die mijn profiel heeft bekeken. Persoon bekeken u in de afgelopen Uw positie op de ranglijst onder uw connecties. En ik sta uh, op nou ergens onder in de lijst, onder de ranglijst onder mijn connecties. Dus. Recente activiteiten. Dan hoor ik hier de recente activiteiten. Commentaar op. Nou, Dan hoor je eigenlijk wat ik allemaal al heb uh, toegevoegd. Hè. Toevallig dat ik vandaag even voor de proef wat uh, commenta commentaar op uh, stukjes heb gegeven. En die hoor je hier dan onder. Wat je hier hoort, dat, van dat moet je allemaal invullen. Um, met andere woorden, dit heeft hij niet zelf verzonnen natuurlijk. Profiel bedekken. Om dit te gaan doen, om uh, als allereerste aan te melden, bewerken. moet je profiel bewerken. Nou, ik ga er wel eventjes in om te kijken of het allemaal toegankelijk is. Ik dubbeltik op profiel bewerken. Profiel bewerken. Koptext. Edit profielen. Koptext. Gereed. Knop. Rechtsbovenin zit een gereed knop. Nancy Lening. Afbeelding. Nancy Lening. Adviseur Utrecht. Even ADD aan nieuw job. Begin van lijst. Ervaring. ADD aan nieuw job. Begin van lijst. Nou, ik hoor hier: add een nieuw job. Dus dit is Engels. Uh, om uh, toe te voegen een uh, een job toe te voegen. Ik moet het beter adviseur, zeggen. Adviseur, Nancy, Nancy Allereerst heb je adviseur. de afbeelding. Dat is een foto van jezelf. Kun je daar plaatsen? Nancy Reining, kom 2. Dan uh, kun je hier dit kun je ook weer aanpassen, of ik wel Nancy Reining heet. Adviseur computer, of ik abber, adviseur computer toegankelijk ben. computer toegankelijk ben. omgeving. Nederlands stipt met gezondheidszorg. En met waar welke regio ik zit. Ervaring. De ervaring. Adviseur, die, adviseur, die heeft adviseur, dus adviseur, allerlei. ADDA D D Begin van les. Er zijn allerlei kopjes die je kunt invullen, uh, ervaring, opleiding en een samenvatting. Um, en uh, in het Engels staat er dan add new job, dat is voor de ervaringen, dus daar komt je werk. En add a new school is voor de opleidingen en daar vul je in je opleidingen. En dan krijg je de samenvatting. Beschrijving, tekstveld met nu annuleren. Samenvatting. Uh, die, ja, die is eigenlijk best belangrijk omdat ze dat uh, zien, zeg maar, van je. Als adviseur computer toegankelijkheid bij Martineus, probeer ik de mensen die slecht zien of. Nou, dit is een stukje van mijn samenvatting. Uh, die wel invullen. Ik pak ADBA, even het uh, begin van lijst. een nieuw job. Kijken of dat allemaal toegankelijk is. Ervaring. Annuleren. Ik loop er doorheen. Ik geef het er een. Komt er opslaan. Dachtbovenin de opslaan knop. ADBA, job. Kopniveau 2. Bedrijf. Require het. Nou, ik mag een bedrijf invullen. Require het. Een titel. Huidige baan. Maar huid, of het een huidige baan is, ja of nee. Yes, koppeling. Start. Mond. Hier. Venstermenu. en previews. Shop. Yes, koppeling. Ja. Ops, you're no. Een beetje jammer dat het is de, de, de labels, oftewel de vragen allemaal in het Engels zijn. Yes, end Yes, koppeling. Yes, koppeling. en previews. No. Bezocht. Koppeling. No. Bezocht. Oké, okay, en de schuifknopjes werken ook gewoon. Dus als het goed is kun je dit allemaal goed invullen. Koppel. Edit profielen. Ik ben even teruggegaan, ik ga weer naar rechtsboven in het gereed. Ik hoef niks aan te passen. Ik zit weer in mijn profiel. Ik pak er weer even de tox-knop in. En ik zit weer in dat lijstje. Dubbel ik personen die u misschien kent. Connecties, knop. ik om te meer bekijken. Eigenlijk Eigenlijk, euh, nou ja, ik kan de connecties nog wel even laten zien. Tops, knop. Naf-AD, zoeten, weglaan, personen die u misschien kent. Ga, tabelindex. Nou, je hoort hier de tabelindex. En ik kom niet verder als ik veeg. Dat is goed om te zien, in ieder geval. Of niet goed om te zien, maar uh, dat is dus niet zo handig. Dus ik ga mijn vinger weer in het beeld zetten. Bakker, er aan, uh, bij Martin Meers. Eerste. En vervolgens kan ik er weer doorheen vegen. Ja, Boon, dus China, ook niet China, echt toegankelijk als ik niet. psychologie. Als ik er doorheen veeg, kan ik daar dus niet komen. Dus ik moet echt mijn vinger gaan neerzetten. Aan de, ja, ik zou zeggen aan de linkerkant. En dan uh, in het midden, dan kan ik dit gebruiken. Ik ga Tops, weer terug naar knop, de topknop. Nul berichten, knop. De groepen pak ik eventjes. Knop. Tops, knop. Zoeken, weg. Wordt lid van nieuwe groepen. Word lid van nieuwe groepen. Groepen in behandeling. Groepen in behandeling, of ik wel lid mag worden. Hè. Sommigen hebben daar een, uh, een toegang voor nodig, en de anderen zijn in open groepen. Partineer. En je daar daarmee groepen onder. Zoeken, weglating, tops, knop. Nou, voor de rest knop. laat ik eventjes knop. los om te vragen of er nog knop. vragen zijn of iets wat ik kan uitproberen voor jullie. Um, dat was LinkedIn. Oké, okay, dankjewel Nens. Uh, is er verder nog iemand die een vraag of een opmerking heeft of een aanvulling op de LinkedIn? De, de berichten en de mails enzovoort, dat is allemaal wel toegankelijk. Dus uh, als ik uh, berichten had of, of mailtjes had, dan kan ik erop dubbel tikken en vervolgens krijg ik een mooie lijst met alles wat binnengekomen of niet is binnengekomen. Onderin vind ik weer een beantwoorden knop en kan ik gewoon op antwoorden. Nou, dat klinkt goed. Is er hier al iemand aanwezig die Linkedin gebruikt? Niet? Oké, okay. dan gaan we wat mij betreft verder naar de update van Via Opta en dan ga ik even mijn koptelefoon opzetten. Er was ineens eergisteren een update, dat verbaasde mij want ik ben met, samen met Alwin Nederlandse testen en ik had helemaal geen testversie gezien. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik heb er um, vanochtend even mee gelopen. Ik heb lang nog niet alles ontdekt, want hij is behoorlijk uitgebreid geworden. Uh, een aantal dingen kan ik al wel erover vertellen. Dat um, Nens en ik hebben er een keer mee proefgelopen met versie 1. En um, waar wij tegen aanliepen was dat het herberekenen, dat je op een gegeven moment riep van u bent van de route afgeweken en zo. En dan moest je op ok klikken en verder gebeurde er niets. Nou, wat ik vanochtend merkte is dat als hij eh, roept dat, hij van de route is, dat je van de route bent afgeweken, hij ook onmiddellijk zegt van herberekenen. En dat ook meldt als hij herberekend heeft en dan gaat hij weer opnieuw verder met waar hij mee bezig was. En dat is natuurlijk al heel goed. Het enige wat ik nog miste, dat was dat toen ik hier aankwam, hij inderdaad wel zei dat ik mijn bestemming had bereikt, maar niet aan welke kant van de straat die bestemming was. En daar hadden we ook om gevraagd, maar dat zit er nog niet in. Ik loop hem in ieder geval even het begin door, maar ik zou jullie aanraden om in ieder geval de update te doen en er ook eens even mee te lopen. Via af. locatie, knop. Bovenin, instellingen, knop. Instellingen die zijn uitgebreid. Wat we nu hebben is. Instellingen. Ik zal even de spraak iets terugzetten. Boar. Spreek snel, volume. Spreek snel, 30%, 25%. Sluiten, knop. Instellingen. Sluiten. Een knop. knop. Huidig thema. Settings-value-1. Onderstreping, onderstreping, onderstreping, thema onderstreeping. Ja, nou, het thema is meestal uh, het uiterlijk van het scherm. Dus daar gaan wij verder niet naar kijken. Dat mag Nens doen. Die heeft er een mooie iPhone 6 nu. Spreeksnelheid. Heel langzaam. Knop. De spreeksnelheid dat is de ingebouwde spraak van uh, via Opta. Nou, die heeft dus ook uh, zijn eigen spraak. Imperiale eenheden. Schakelknop. Uit. Uh, imperial, ...imperiale eenheden, dan gaat hij niet in meters uh, kletsen... ...maar in uh, yards en miles en noem allemaal maar op. Uh, dat zijn de Engelse maten. Koptelefoon uitgeschakeld. Knop. Koptelefoon uitgeschakeld. Ik weet nog niet wat er gebeurt als je die inschakelt... ...maar wat ik er ergens van gelezen heb... ...is dat dan ook dat schakelaartje... ...op de koptelefoon dingen gaat doen. Trillen bij aankondiging van richting. Schakelknop uit. Heb ik uitstaan? Ontvangbericht bij aankondiging van richting. Schakelknop aan. Dat stond uit, heb ik aangezet. Aankondigen kruispunt. Schakelknop. Aan. Die stond aan en dat doet hij ook keurig. Automatische herberekening van de route. Schakelknop. Aan. Daar is hij. Die. die heb ik dus aanstaan. Disclaimer. Knop. En dan krijgen we een disclaimer. Instellingen. Instellingen. Sluiten. Sluiten. Ik ben nu op het hoofdscherm. Instellingen. Favorieten. Knop. Een favoriete knop. Nieuw adres. Knop. Een nieuw adresknop. Kun je een nieuw adres invoeren. Locatie. Knop. En een locatieknop. Als ik daar op dubbel dubbeltekken... Zoeken naar huidige locatie. Wacht. U bent op. Koggen 05 7 Lelystad. Nauwkeurigheid 10 meter. Dat, Dat is ook zo. Dat ben ik ook. Huidige locatie. Koggen 05 7. Koggen 05 Lelystad. Koggen 01 Noord-Zuid. Koggen 02 Noord-Zuid. Kijk, nu Noord naar naar zo'n zo kaartje. naar 01. Verkend boys in de buurt. Acties. Knop. Krok 05 Noord-Zuid. Kijk, dus dat, zijn, dat zijn al die, al die uh, uh, richtingen, uh, hoe noem je dat? Straten hier in de buurt. Ik heb eronder nog twee knoppen staan: acties. Die pak ik nu en. Verkend poison verken in de buurt. Acties. Eerst acties. Wat wilt u met de huidige locatie doen? Bewaar. Knop. Delen. Knop. Annuleer. Knop. Delen. delen. Knop. Dan kan ik hem dus versturen. Dus dat is een soort van uh, help. Uh, ik ben hier, kom maar alsjeblieft redden. Dan kun je hem delen. Um, bewaar. Knop. En bewaar, dan nou gaat hij in je favorieten. favoriete. Dat knop. hebben we natuurlijk gedaan, dan kun je de namen hangen. Je bent we op. hem dus thuisgevuimd, zeker lees. Nauwkeurigheid 10 meter. Verkend in de buurt. En dan hebben we nog de knop Verkend in de buurt. Wacht. Wacht, weg laten steken. Kruisingen. Knop. Onderin de knop Kruisingen. Zoekveld. Sluiten. Knop. Ik ga even naar boven. Terugknop. Bovenin terugknop. Omgeving. Omgeving, dat is een koptekst. Sluiten. Knop. De sluitenknop. Zoekveld. Een zoekveld. Kruisingen. Knop. Eten. 16. Knop. Financieren. 2. Gezondheid. 3. Onderwijs. 15. Overigen. 6. Toegankelijkheid. 0. Toerisme. 29. Vervoer. 66. Winkels. 8. Dat is leuk. Dan gaan we eerst bij de kruisingen kijken. Terugknop. Omgeving. Sluiten. Zoekveld. Kruisingen. Knop. Want dan ben ik benieuwd of die nog steeds... Kruising, kogge 05, kogge is 110 meter. Ik ga mijn iPhone weer even draaien. Kruising, kempenaar 04, kempenaar 02 is 200 meter. Dat doet hij dus nog steeds goed. Kruising, kempenaar 02, kempenaar 03 is 80 meter. Dat klopt allemaal. Kruising, ik zie ze 04, ook hier staan. Kogge 06, kogge 05, kogge 05, kogge, 02, kogge 06. 2 tot en met 6 van 14, oh. kempenaar 01, kempenaar. Ja, kruising. Dus kruising, onderin staan 05, verder geen knoppen. Hij meter, blijft constant inroepen natuurlijk kruising, omdat ik beweeg. Kruisingen, terugknop. Ik doe even terug. Dan terug gaan we even knop. kijken naar... Sluiten, zoekveld, geselecteerd, eten, 16. Knop. Eten. Koffiehuizen en thee. eten. Ik krijg een categorieën. Sluiten, fastfoodrestaurants, 8. Knop. Laten we eens doen, fastfoodrestaurants. Cafeteria de Kent, fastfoodrestaurants. Nou ben ik heel benieuwd of die ook werkt als ik ga draaien. Daar ziet het niet naar uit. Ik heb dus gewoon een lijstje. Sluiten. Knop. Cafeteria de Kempaan, Lelystad, 280 meter. Knop. Snickbar, Jo 37, 15 Lelystad, 1,27 kilometer. Knop. Pizzeria Geppetto, Jo 37, 10 Lelystad, 1,28 kilometer. Als ik hier nu op dubbel tik. Detail. Sluiten. Knop. Pizzeria gepet ongeveer 1,28 km 19 minuten. Koptekst 19 minuten, dat is ook nieuw en geeft ongeveer aan hoe lang het erover loopt. 037 10 Leenstad, keuken, pizza, website http://www.gepet op Knop de knop. Ga naar weglettingsteken. Ga naar oké, okay, eens kijken wat hij nu doet. Routepunten, routepunten, home knop, leeglijst. Ik heb geen routepunten. Dat zijn extra punten die je zelf kunt aanmaken in de route. Voeg routepunt toe. Routeoverzicht. Knop. Uw locatie. Knop. Hebben we weer mijn route locatie overzicht. en een routeoverzicht. Wacht. Routeoverzicht. Bent te snel denk ik. Routeoverzicht. Home. Knop. Startsnavigatie. Knop. De startnavigatie. Dan ga je echt navigeren. Vertrek. 0 meter. Maak een flauwe bocht naar links in. kort een 05. 10 meter. Maak een flauwe bocht naar rechts in Koggen, 130 meter. Dat klopt. Slaan links in 80 meter. Klopt ook. Slaan links in 370 meter. Dat klopt ook. Sla rechtsaf in Jolburg, 260 meter. Klopt ook. Maak een flauwe bocht naar rechts in Jol 37, 550 meter. Klopt ook. U bent aangekomen in Jol 37, 10, 2109,4 kilometer. Hij volgt keurig de fietsvader, dus met uh, hiermee zou ik gekomen. Um, uw locatie. Knop. Goed, dan hebben we u mijn locatie? Terugknop. Terugknop. Terugknop. Terugknop. Routepunten. Informatieafbeelding. Ja, dat is mijn moment. staat wat te kopiëren. Ik ga terug. Um, Instellingen. knop Scherp. Geen gezichten. Favoriet. Instellingen. Knop. Nu ben ik weer in het hoofdscherm. Dan heb ik mijn favorieten. Favorieten. Favorieten. Ik heb er één favoriet in staan. Kies. Knop. Thuis. Kog een 0 acties. Knop. Uw locatie. Knop. Dat acties. is weer dus waar ik net zoals Thuis. Kocht een 057. Ongeveer 20 meter. Knop. Acties. Knop. Acties. Wat wilt u doen met uw favoriete plaatsen? Kop, alles delen. Knop. Annuleer. Dat is alles wat ik kan doen. Al mijn favoriete plaatsen Favorieten. delen. Terugknop. Favorieten. Kies. Thuis. Kocht een 05. Ik druk hier 7. even op. Ongeveer. Deze thuis. Dan krijg je Detail. de details. Home. Knop. Thuis ongeveer 20 meter. Home brengt me weer terug naar het hoofdscherm. Hè. Thuis. thuis ongeveer 20 meter. Kocht een 05. 7 Lelystad. Kaart. Knop. De kaart. Acties. Knop. De acties. Vrije navigatie. Knop. Ja, die is leuk, maar die bij mij. apparaat om de looprichting te vinden. Doet hij niks. Ik weet dus niet wat ze hiermee exact bedoelen. Vervolg 30 meter rechtdoor. Hij zegt wel wat? Ik denk dat hij dan gewoon hetzelfde wat hij. Eh, dan richt je iPhone. En dan zegt hij vervolg 30 meter rechtdoor. Ja. Volgens Gaan mij uit. is dit nog niet Vrije helemaal acties. wat het wezen moet. Kaart. Knop. Ik klik even hier op de acties. Wat wilt u met het geselecteerde adres doen? Wijzig, knop, delen, knop, verwijder, knop, annuleer, okay, knop. Ik kan het dus ook nog wijzigen. Terugknop. detail, home, thuis, ongeveer, koge 05, kaart, knop, koge 0, thuis, home, knop, detail, Terugknop. Ik ga terug. Terugknop. Terug. favoriet, kies, knop, thuis, koge 05, kies, Deze knop. kiesknop. Klaar, knop, thuis, koge 0, acties. Grijs. Knop. Die is nog grijs. Hier, stel grijs. dat ik een hele Zeven, rij favorieten heb, dan kan ik ze hier stuk voor stuk uh, selecteren. Ik zal hem even selecteren. Ja, acties. Knop. En nu is de actie ook niet meer grijs. Nu kan ik een aantal wat dingen doen. doen met de geselecteerde plaatsen. Delen, knop. annuleren. Dat is alles wat ik kan doen. Delen en annuleren. Favorieten, terugknop. Terugknop, nou dit is um, zo'n beetje wat hij nu doet. Um, ik vind hem dus al een stuk verbeterd in zijn navigatie. Ik zou nog wel een aantal wensjes hebben, maar daar gaan we het ook nog wel eens even over hebben. Ook met uh, Alwien, die zal ik even contact met haar opnemen om te kijken of zij wel een, een testversie heeft gehad. Een van de dingen die in de release notes uh, staat... ...is dat hij ook nu de Apple Watch ondersteunt... ...en dat brengt me eigenlijk meteen op de Apple Watch... ...dat wil ik er meteen maar aan verbinden. Um, de vorige keer was ik een beetje sceptisch... ...toen Nancy hem had beschreven... ...maar daarna heb ik hem een aantal dagen omgehad... ...en ik zie er toch wel brood in. Uh, bijvoorbeeld zo'n app als dit. Uh, als de Apple Watch deze app ook ondersteunt... ...dan kun je dus je iPhone in je in tas of in je zak laten zitten... En dan kun je dus met dat dingetje om je pols bijvoorbeeld je scherm uitlezen. Dus inderdaad even tikken op mijn locatie om snel te weten waar je bent. Of even op, uh, nou ja, iets anders te doen. Uh, ik heb gemerkt dat bij een aantal dingen dat ook al werkte. Um, en... Uh ik zie dus inderdaad toch ook voor onze doelgroep wel toekomst in die watch... ...omdat het een, een soort uh, afstandsbediening wordt van je iPhone... ...en dan hoef je niet met die iPhone in je hand te lopen. Nou, dat even een korte opmerking nog over de, de, smart, of de, de, de Apple Watch. Um, ik weet niet of er iemand van jullie al ervaring heeft, meer ervaring dan ik... ...met de versie 2 van Via Optanaf sinds afgelopen woensdag. Ik gooi de microfoon los... Oké, okay, helemaal niemand. Nou, dan zou ik zeggen, um, ga er eens mee spelen. Uh, naast alle andere navigatie apps die er zijn, is deze natuurlijk uh, echt voor ons gemaakt. En ook echt bedoeld om hem als voetganger te gebruiken. Er wordt gebruik gemaakt van de OpenStreetMap kaarten. In hoeverre die meer voetgangerspaden kennen, uh, kent dan, dan de andere kaarten, weet ik niet. Dat is gewoon een kwestie van uitproberen. Maar goed... Um, hij, is, uh, hij ziet er gebruikt uit. Ik heb nog nergens een goede handleiding gevonden. Ook in verband met die routepunten niet. Want ik ben wel heel benieuwd wat je daarmee kunt. Want een van mijn wensen is dat uh, Ariadne eigenlijk in, in deze app geïntegreerd zou moeten kunnen worden. Dan heb je één app waar je eigenlijk van alles mee kan doen. Het is wat bijvoorbeeld ook de, uh, de Captain kan en ik vermoed de Breeze ook. Dat je zowel via kaarten kunt navigeren, maar ook in, uh, in vrije gebieden. Dus je eigen punten aanmaken op de manier zoals Ariadne en Lodstone dat doen. Maar misschien komt dat nog, we wachten het gewoon af. Um, nog één keer heeft er nog iemand een vraag over deze app? Ja, Tom, ik heb hem inderdaad ook uh, gedownload en ik uh, begin daar toch wel uh, enige mate enthousiast over te geraken. Um... Ja, ik, maar ik wou je nog even vragen van, kun je nog eventjes een klein beetje aangeven van hoe uh, die navigatie nou uh, eigenlijk werkt? Ik, ik, ik heb de, de app zelf nog maar wat oppervlakkig uh, bekeken. Maar zou je dat nog een keer kunnen herhalen, uh, Tom? Uhm. Favorieten. Nieuw adres, knop. Eigenlijk, je spreekt het, ik zal het even proberen. Ik uh, kies voor nieuw adres. Dus Nieuw adres, tekstveld, bewerkbaar. Voer een adres uh, in. Nu ga ik even kijken of hij dit gaat doen. Kempenaar 2043 Lelystad. 2043 Lelystad ingevoegd. Kemp, home, tekstveld, bewerkbaar. Kempenaar 2043 Lelystad. Annuleer. Oké, okay. knop. Ik klik op oké. Okay. Adressen zoeken. Wacht. Plaatsen gevonden. Home. Knop. Kempenaar. 2043, Lelystad, ongeveer 730 meter, 10 minuten. Knop. Uw locatie. Knop. Kempenaar. 2043, Lelystad, ongeveer 730 meter, 10 minuten. Knop. Joh, het is een knop. Hier tik ik dubbel op. Wat wilt u doen? Koptekst. Wat wil ik doen? Bewaar. Knop. Bewaar. Ga naar. Wegletingsteken. Annuleer. Ga naar. Ga naar. Weglet. Routepunten. Dan krijgen we hier weer de bekende routepunten. Home, knop. Leeglijst. Die zijn er nog niet. Hoe routepunt toe? Routeoverzicht, knop. Uw locatie, knop. Ik pak routeoverzicht. routeoverzicht. Wacht. Routeoverzicht. Bovenin. Terugknop. Dan hebben we de terugknop? Routeoverzicht. Home, knop. Start navigatie, knop. De start navigatieknop. Dan moet je gaan lopen. Vertrek 0 meter. Vertrek 0 meter. Dat zie je vandaan. Ben benieuwd wat hij gaat doen. Ga rechtdoor. 160 meter. Sla linksaf. 110 meter. Maak een flauwe bocht naar rechts 120 meter. Maak een flauwe bocht naar links 40 meter. Sla links af 110 meter. U bent aangekomen in Kempenaar, 2043 10 meter. Uw locatie. Oké. Okay. U bent sla links af 110 ja, meter. Hij geeft hier geen uh, namen. Maak een, flauwe, maak een flauwe bocht naar rechts 120 meter. Maak een flauwe bocht naar links 40 meter. Ja, hij slaat nou, Linksaf 110 meter. Dat klopt op zich wel, 110 meter lopen. Je bent dan gekomen in Kempenaar. Ja. 2043, 10 meter. Ik ben benieuwd of ik er dan zou komen. Maar dat is dus de werkwijze, uh, Jos. Dus ik zou, uh, ik zou het gewoon eens in heel veel zin proberen. En kijken of je nog thuis komt. Ja, dankjewel, Tom. Inderdaad. Van, ik kan me voorstellen dus dat het zo werkt: van dat je. Uh, ...onder dat uh, kopje uh, reizen bijvoorbeeld uh, iets uh, selecteert als uh, een station... ...en uh, uh, uh, dat vervolgens uh, dus uh, invoert en, uh, en dan uh, uh, zoekt naar uh, startnavigatie start was het geloof ik. Hè? En dan moet je dus uh, van je huisadres op deze manier bijvoorbeeld bij uh, een locatie als een station kunnen komen. Ja, wat jij bedoelt is dat je gebruik gaat maken van de points of interest... Um, maar die zitten natuurlijk wel in je buurt kompas. Dus via af. Of dat u bent of die dit gaat doen. Ik kan het gewoon dus ik probeer het gewoon nog even home knop. Ik ga even naar home en ik loop gewoon even station Lelystad. Favoriet, nieuw adres. Kijken wat hij doet. Nieuw adres tekstveld. Bewerkbaar. Station Lelystad centrum. Lelystad centrum ingevoegd. Station Lelystad centrum ingevoegd. Annuleer. Oké. Okay. Knop. Adressen zoeken. Wacht. Annuleer. Knop. Fout. Geen adres gevonden ja. dat een criteria voldoet. Kijk, dit is dus lastiger hè. Um, ik kan even kijken. Kijk, dan zou ik het via de points of interest moeten doen. Dus via mijn locatie. Oké. Okay. Annuleer. Knop. Wat ik wel Station Lely Stadcentrum. Text. Home. Knop. Annuleer. Dan moet je het adres van het station weten. Knop. Dit heeft natuurlijk ook te maken met de manier waarop het op dit soort kaarten zoals de OpenStreetMap staat. Favorieten. Knop. Nieuw adres. Nieuw adres. Tekstveld. Bewerkbaar. Voer een adres in. Station Lelystad. B. Streef Lelystad ingevuld. Station Annuleer. Q. Oké. Okay. Annuleer. Knop. Tekstveld. Bewerkbaar. Station Lelystad. Annuleer. Oké. Okay. Knop. Adressen zoeken. Wacht. Ja, dit valt nog niet mee, hè? 2 van 5 streepjes. Signaal. Annuleer. K fout. Geen adres gevonden dat aan uw zoekcriteria annuleer. Nou. Dus dit heeft nog wel. Als je... je moet echt het goede adres weten. En volgens mij heeft hij dit niet goed okay. gedaan. Oké. Knop. Annuleer. Stationstreep lelystad Nee, nou, hij het maakt een streep van. 20%. 25% woorden. Tekens. Tekstveld. Bewerkbaar. Tekenmodus. Stap D. D. Dieter. Invoegpunt aan de S. T. A. T. I. O. N. Spa. S. T. I. R. T. T. E F. Ja, maakt het er heel raar soms. F. E. E. R. T. S. Spatie. N. Nico. N. Spatie. Gaan we dit even verwijderen? Dieter Verwijder. Spatie. S. Simon. T. Verwijder. T. F. D. D. S. S. D. R. E. E. F. Spazie. Kijk, nu ziet het er beter uit. F. G. O. Oh. Tekstveld. Annuleer. Oké. Okay. Kijk of ik nou wel vind. vind. Wacht. A. Kijk. Home. Knop. Stationsdreef. Lelystad. Ongeveer 1,22 kilometer. 18 minuten. Knop. Uw locatie. Stationsdreef. Wat wilt u doen? Koptek. Bewaar. Ga naar, wegletingsteken. Ga naar. Routepunten. lijst. leeglijst. Vroeg routepunt toe. Routeoverzicht. Knop. Kijken wat hij nu doet. Wacht. Wacht, weglettingsteken. Maak een vertrek 0 meter. Maak een flauwe bocht naar rechts in Kempenaar 03, 40 meter. Maak een flauwe bocht naar links in Kempenaar 05, 270 meter. Maak een flauwe bocht naar rechts in Kempen naar 10, 170 meter. Jullie horen wel, Lelystad bestaat voornamelijk uit flauwe bochten. Dat maakt het navigeren en ook het lopen, zeker met je stop, soms best lastig in deze stad. Maak een flauwe bocht naar links in Kempen naar 09, 40 meter. Sla rechts op in Vinkempen naar 11, 130 meter. Dat klopt. Sla links op in Vinkempen naar 11, 10 meter. Sla rechts op in Vinkempen naar 33, 40 meter. Sla links, Vinkempen naar 33, 60 meter. Sla rechts, Vinkempen naar 33, 50 meter. Sla links, Vinkempen naar 33, 40 meter. En hij gaat het dus ook roepen wanneer je dat moet doen, hè? Maar je ziet het, het zijn allemaal korte stukjes hier. Sla rechts, Vinkempen naar 31, 80 meter. Sla links, Vinkempen naar 32, 40 meter. Sla links, Vinkempen 40 meter. Nou, ja, zo station. kan ik dus wel even doorgaan en uiteindelijk. Locatie. Knop, u bent aangekomen in stationsdreef 40 meter. Sla links, Stationsdreef, 270 meter. Dat is een lange. Sla links, Vinkempen naar 32, dan ga ik dus 40 terug. meter. Ja. Ik, uh, hij laat me helemaal door de camper na lopen. Maar je ziet um, dat uh, je er wel iets mee kunt. En um, nou ja, Laat ik zo zeggen, het kan eigenlijk alleen maar beter worden. En Lelystad is en blijft een hele lastige stad voor voetgangersnavigatie. Dat zal ook niet gauw veranderen. Dankjewel Tom. Uh, maar ik heb uh, inderdaad bij die POIS uh, uh, uh, uh, aanduiding... ...heb ik wel uh, uh, zo'n kopje gezien van vervoer. En als ik, daar, uh, als ik dat open, dan, uh, dan staan daar bijvoorbeeld bushaltes en ook uh, stations in. En ik neem aan dat je er op die manier bijvoorbeeld bij een station kunt komen. En ja ik kan me zo voorstellen, als je dat selecteert... ...dat het dan uh, via startnavigatie eventueel zo zou kunnen gaan werken. Maar ik moet je zeggen, ik moet er nog mee aan te experimenteren gaan hoor. Ja, dat, dat dacht ik ook, maar je moet, uh, hier staat niet in uh, wat de afstand is waarbinnen hij kijkt of er points of interest zijn. Dus stel je voor, uh, dat kun je ook nergens instellen. Dus ik heb geen idee, ik zag wel een heleboel als het ging om reizen hier, omdat hij ook alle bushaltes geeft... Uh, zowel uh, uh, bijvoorbeeld hier in, in, in uh, waar ik woon, Gondel Noord, is de bushalte waar ik moet zijn. Daar geeft hij hem twee keer aan, dat klopt. Want de heen en de terugrichting uh, zijn tegenover elkaar. Dus je krijgt al gauw heel veel, heel veel van dat soort dingen. Maar nogmaals, ik weet dus niet welke, wat de maximale afstand daarvan is. Tussen of mijn station hier ook bij zou zijn. Uh, dat kan ik straks nog wel even proberen. Maar goed, we zitten nu al bijna om vier uur en ik wil toch ook nog even wat aandacht schenken aan, um, omdat er ook om gevraagd was, naar, uh, aan de app um, Trivia Crack. Um, ik, ik geef even, Nens die speelt het al, dus ik geef even het woord aan Nens uh, om er even iets over te vertellen. Ik heb hem al wel gedownload gisteren in de trein van Amsterdam naar Huis en... Uh, maar nog niet geïnstalleerd. Ik begrijp dat je in ieder geval een gebruikersnaam en een wachtwoord. Of in ieder geval een gebruikersnaam moet hebben waaronder je te vinden bent. Maar Nens, geef jij even een korte samenvatting als je wil. Uh, dat kan. Alleen ik was even benieuwd naar die Via Optenaf. Uh, ik zie dat er uh, tegenwoordig wordt er in de, uh, de App Store ook aangezegd uh, of er een Apple Watch-app van is. Die is er van. En had je, heb jij die uitgeprobeerd? Ik denk het nog niet hè. Nee, nee, ik, ik sprak gisteren onze, onze grote vriend uh, Paul. En ik vroeg waar die Apple Watch was nu, maar die is bij Visio. Uh, de Apple Watch, Apple Watch, hè, wat een moeilijk woord. Uh, uh, is gekocht in verband met een project, een gemeenschappelijk project van, van uh, Visio en, en Barty Mees. En af en toe hebben wij hem dus gewoon niet en dat vond ik jammer, want uh, ik had er heel graag iets mee willen doen. maar dat is me dus vanochtend niet gelukt. Dus ik liep vanochtend wel met uh, mijn iPhone in mijn hand en de andere hand uh, de hond in het uig. Ik heb uh, wel gevraagd aan, uh, aan Paul, zodra die weer beschikbaar komt van fizio of ik hem dan uh, even weer een tijdje mocht hebben. Want ik wilde dan graag zeker met deze app even mee experimenteren. Want ja, dat was ook wat ik net al zei en wat ik ook tegen jou zei. Als je navigatie-apps via die Apple Watch kunt gebruiken, al is het maar uh, als een soort afstandsbediening van je iPhone, dan loop je niet iedere keer te rommelen met je iPhone. De vraag is alleen hoe goed versta je je horloge. Maar omdat je hem altijd om hebt, is, is het vegen natuurlijk heel makkelijk om even snel te kijken wat je wil weten op het scherm. Maar het wordt vervolgd zodra ik uh, het horloge weer om heb. Ja, want je hebt het nu wel over spreken, maar ik heb de uh, Apple Watch met Navigon geprobeerd en dan geeft hij gewoon tikjes. Dus ik was benieuwd of via Abdanaf dat dus ook gaat doen. Tikjes op de pols. Ik hoorde het dus 16 uur. Laat um, ik uur. Laten we beginnen met de trivia Crack. T-R-I-V-I-A en dan Crack C-R-A-C-K. Uh, helemaal in, blijkbaar. Uh, ik kreeg hem via mijn zusje, de hele familie speelt het ondertussen. Wat is dit? Het is eigenlijk een Triviant-spelletje. Als je bekend bent met Triviant, dan uh, is dit spelletje eigenlijk uh, hetzelfde principe. Uh, je draait dan een soort schijf, zeg maar, en die komt op een bepaalde kleur. En zo'n bepaalde kleur, dat is dan een soort categorie. En Zo is uh, bijvoorbeeld groen is uh, wetenschap. Nou, zo heb je wetenschap, sport. Uh, wat hebben we nog meer? Ik moet even eentje pikken. Uh, amusement... ...kunst, uh, geschiedenis en aardrijkskunde. Dat zijn de vijf, zes categorieën. En wat je doet is dus eigenlijk uh, uh, een schijfje ronddraaien... ...en dan, uh, dan komt hij ergens op een categorie terecht... ...en dan krijg je daar een vraag over uit die categorie. Er zit in de schijf zit ook een kroontje... ...en dat betekent uh, dat je... Een, ja, een soort pionnetje kan winnen zeg maar, voor een bepaalde categorie. Dat moet ik anders zeggen. Als je drie vragen uh, goed beantwoordt achter elkaar. Nou niet achter elkaar. Als je gewoon drie goede antwoorden hebt. Dan kun je een kroontje winnen. En dat betekent dat je een van de categorieën gaat. Uh, als, als, ja, ik noem het maar even als pionnetje kan neerzetten. Uh, zodra jij de zes pionnetjes hebt. Dus de pionnen van iedere categorie uh, goed hebt beantwoord. Dan uh, heb jij gewonnen. Dus um, het bestaat een beetje uit subvraagjes en hoofdvraagjes. Dus als je aan, de, aan het rad draait, heb je er geen uh, speling over van waar die op terecht komt. Dan moet je die vraag beantwoorden waar die op terecht komt. Je hebt volgens mij drie keuzes om te zeggen drie, keuze, drie keer de keus om te zeggen dat je het niet wil beantwoorden. Maar ik kan je vertellen dat er best makkelijke vragen tussen zitten. Gemiddelde vragen en dat er heel weinig moeilijke vragen in zitten. Dus uh, speel gewoon als je dat uh, kan, zeg maar. Dan uh, vervolgens, uh, als je dus drie vragen goed hebt beantwoord, dan kun je voor het kroontje spelen. Oftewel, zeg maar, het trofeetje, het uh, pionnetje, noem ik het maar eventjes. En uh, als ik hem direct op het kroontje draait, dan hoef ik dus niet die drie vragen goed te hebben, maar dan kan ik direct voor het uh, pionnetje of het, uh, het trofeetje spelen. En dan betekent het, dan krijg ik de vraag um, welke categorie ik een vraag wil hebben, uit welke categorie? Dus in plaats van dat er wordt beslist welke categorie, ga jij zeggen, ik wil bijvoorbeeld een vraag uit amendement. want dat trofeetje wil ik winnen. En vervolgens krijg je daar een vraag over. En als je die goed hebt, dan heb je dat trofeetje binnen. En zo moet je alle zes de categorieën, zeg maar, uh, binnenhalen. En dat moeten tegenstander dus ook doen. En je speelt per ronde. Dus zodra je een verkeerd antwoord hebt gegeven, dan stopt jouw ronde. Dan uh, gaat de ander weer aan de slag. En uh, dan moet jij weer een tijdje wachten totdat die, die ronde weer heeft gespeeld. Nou, je kunt met heel veel mensen spelen. Mensen die je kent en mensen die je niet kent. Nou, je hoorde het eigenlijk al, Tom zei het al. Als je je aanmeldt kun je zeggen van oké, okay, ik wil me aanmelden met een e-mailadres. Of ik wil me aanmelden via Facebook. Ik probeerde het gewoon met een e-mailadres. En hij zei, ja, maar daar is een Facebook-account van. Ja, dat, ik wil nooit zo met mijn Facebook-account spelen. Maar uiteindelijk heb ik daar toch maar voor gekozen. Omdat het wat makkelijker was. Maar ik kon ook dus niet gewoon met een e-mailadres invullen. Als, dat ook, als daar ook een Facebook-account aan hing. Nou, wat heeft het voordeel daarvan? Dat je dus met je vrienden kan spelen. Kies je voor niet-vrienden, willekeurige mensen. Nou, dan kun je eigenlijk hetzelfde spelletje spelen. Je kunt er zo'n, wat is het, een stuk of tien, twaalf kun je er... ...in ieder geval naast elkaar spelen. Dus je hoeft niet te wachten tot de ander geantwoord heeft. Je kunt tien nieuwe spelen of twaalf nieuwe spelen beginnen. En dat is een beetje het spelletje. Er zitten nog wat andere opties in, maar misschien komt Tom daar nog wel op. Want het is niet alleen dat je de vragen kunt beantwoorden... ...je kunt ook meewerken aan dit spelletje om vragen te verzinnen... ...vragen te vertalen en dat soort dingetjes meer. En in totaal kun je ook weer, er wordt ook bijgehouden van welke vragen doe je goed en welke vragen doe je niet goed. Worden er worden staartjes van bijgehouden, dus je kunt ook zien wat je, wat je goede categorie is en je slechte categorie en dat soort dingen. Er wordt aardig wat, wat statistieken bijgehouden, zeg maar, wat het weer leuk maakt. Maar ik laat los voor Tom om uh, eens te gaan knutselen met, uh, met de trivia. Ja, ik wilde eerst even een mailtje voorlezen van iemand die het al regelmatig doet, dat is Lize. Ik ken de mensen wel die op het forum zitten. Uh, dat het soms even duurt voordat je op speel nu kunt klikken klopt. Soms haak je aan bij een uitdaging die iemand anders al gemaakt heeft. Nou oké. Okay. Ergens onder in het scherm zie je een timer aftellen tot je kunt beginnen. Oké. Okay. Duurde bij mij nooit langer dan 20 seconden of zoiets. Uh, volgens mij... Krijg je hogere levels als je een bepaald aantal vragen hebt gehad. Het zegt volgens mij niets over hoe goed je het doet. Maar het geeft aan hoeveel je speelt. Dit is een aanname van mij, want ik kon dit niet terugvinden in de uitleg. Als je een nieuw spel start, kun je kiezen tussen uitdaging of klassiek. Zo het horen kiest nou, Paul voor uitdaging en Els voor klassiek. Dat zijn twee mensen van het vorm waar hij op reageert. Bij uitdagingen speel je tegen vrienden of tegen negen willekeurige tegenstanders. Je beantwoordt twaalf vragen, twee in elke categorie en kijkt wie de meeste goed heeft. Bij de klassieke vorm speel je tegen één tegenstander per spel. Er zijn zes categorieën vragen. Als je... Spint, kan het rat of wat het ook is op een van die categorieën komen. Spint, nou we zullen zo zien of dat een knop is. Heb je drie vragen achter elkaar goed beantwoord, dan kun je kiezen of je voor een kroon wilt gaan. Of je kunt, tegenstander, je, kunt je tegenstander uitdagen. Als je voor de kroon kiest, moet je aangeven in welke categorie je de kroon wilt winnen. Stel, je kiest voor de kroon geografie. Dan moet je nog één vraag in die categorie goed beantwoorden. En dan heb je die kroon. Degene die het eerst zes kronen heeft, wint. Of degene die de meeste kronen heeft, als het spel bij ronde 25 komt, wint. Zo, dat is nogal wat. Bij het draaien kan het rad ook op een kroon terechtkomen. In dat geval mag je direct kiezen of je een uitdaging wilt spelen of een kroon wilt winnen. Je hoeft dan niet eerst drie vragen juist te beantwoorden. Kies je in, de in het klassieke spel ervoor je tegenstander uit te dagen... dan moet je aangeven welke kroon je van je tegenstander wilt winnen. Je moet ook aangeven welke kroon je opgeeft als je verliest. Daarna krijg je zes vragen... ...van elke categorie 1. Je tegenstander krijgt dezelfde vragen. Als je meer juiste antwoorden hebt... ...win je de kroon die je koos... ...en je tegenstander is die dus kwijt. Nou, dat is een aardig verhaal. Ik denk, er zitten hier natuurlijk een aantal mensen... ...ook op het forum die hebben dat ook gelezen... ...maar een aantal mensen niet, dus ik advies Laat ik dit maar even voorlezen. Want dit is volgens mij het meeste wat ik aan handleiding heb kunnen vinden. Ik ga hem starten. Abkiezer. Trivia Crack, actief. Trivia Crack, log in met Facebook. Uh, ik hoorde toen ik hem net opstartte een geluidje en dan vraagt hij of hij mij berichten mag sturen. Ja, dat zal wel moeten met dit soort spellen. Heb ik ja gezegd, kan er weer een geluidje? Wij zullen nooit zonder jouw toestemming berichten op je prikbord achterlaten. Dat is mooi. Log in met Facebook. Dat zullen we dan maar doen. Annuling. Meldingen. Twee nieuw. Aanmelden. Koptekst. Facebook. Kopniveau 4. Hoofdgedeelte wissen. Koppeling. Openbaar profiel. Verplicht. Tom Hessels. Profielfoto. Ouder dan. Openbaar profiel. Verplicht. Tom Hessels. Profielfoto. Ouder dan 21. Man en andere openbare gegevens. Vriendelijst. Lotte Bloemendaal. Vriendenlijst. E-mailadres. Bloemsels E-mailadres. Tom Hessels. Trivia Krek. Ontvang de volgende informatie. Trivia Krek. Ontvangt de volgende informatie. Je openbaar profiel. Vriendenlijst en e-mailadres. Opgegeven informatie bewerken. Koppeling. Hiermee zorg je dat de app geen berichten op Facebook kan plaatsen. Annuleren. Knop. Oké. Okay. Knop. Nou, eens kijken okay. wat er gebeurt. Even mijn... Facebook. Annuleren. Knop. Op Facebook plaatsen. Koptekst. Hoofdgedeelte. Vrienden. Niet nu. Knop. Oké. Okay. Knop. Wat moet ik op Facebook Niet plaatsen? U. Vrienden. Wie mogen deze berichten zien? Wil namens jou berichten op Facebook plaatsen via crack... Herkenningspunt Facebook Kopniveau 4 Hij staat nu boven en 3 Namens jouw berichten op Facebook plaatsen Wie mogen deze berichten zien? Vrienden nu. Okay. Niet nu Knop Oké Niet nu Knop Niet nu Zal die later nog wel eens een keer komen Trivia via crack Nieuwe Misschien vragen Misschien had ik dit uitgebreider moeten bekijken, maar daar heb ik toch geen zin in Even kijken wat ik nu op mijn scherm heb Nieuwe vragen Bevestig je land en ontvanglijke vragen van jouw regio Selecteer je land Nederland Knop Bevestig Knop Nederland, knop. Nederland. Annuleer. knop. Gereed, knop. Annuleer. Nederland, knop. Ja. Annuleer. gereed. 137 van 218. Kies onder bevestig, knop. Ja. Onder, gereed, knop. Gereed, knop. Een beetje vreemd is dit, knop. Nu, knop. Bevestig, knop. Bevestig je land en ontvang vragen van jou. Selecteer je land. Nederland. Nou, kan knop. Houden. Bevestig, knop. Nou, dan pakken we meteen bevestig. maar die bevestig knop. Dan zal het wel goed klik om het spel te starten. Instructies overslaan knop. Klik op klik hier. Klik hier klik om, om het spel te starten. Oké. Okay. Instructies overslaan knop. Nou, dat doen we dan maar. Eerder frinsel sofa. knop. Pardon. Eerder stat sofa knop. Eerder menu alfa knop. Ah, eerder stat sofa knop. Eerder frinsel sofa. knop. Dat zijn dus knop geselecteerd. Eerder home Alpha, knop. 20 knop. 3 knop. Vol. 3 Bingo krek Knop Word krek Awarded Knop Trivia Fans Knop Meer gratis spellen K Nieuw spel Knop Nou dit Nieuw spel Knop Vind ik allemaal niet echt heel erg toegankelijk lijkt het hier die knop ik zal wel even kiezen voor nieuw spel Terugknop Oké okay. Nieuw spel Selecteer een taal Spaans Engels Portugees Frans Italiaans Catalaan Nederland Meer Nederlands Nederlands En toen? Meer spelmodus geselecteerd klassieke knop uitdaging knop spaar alle personages om te winnen tegenstander geselecteerd vrienden knop willekeurig knop, en u. knop. speel en nu knop spel nu zoek tegenstander Aiken minuten knop zoek zoekveld Alles schrijven het Alles schrijven Anouska Anousk Bartima Bartima Bartim Bartim Bartim afbeelding Kijk, Bianca stocking heeft Bart mee Nancy, het Pimpelmuis. Ben jij? Ben jij Pimpelmuis? Uh, mens, ja, jij kan me niet antwoorden nu. Um, ik ga even kijken wat hier gebeurt. Oh, afbeelding. Nee nee hè. schrijven. anu Bartje mee Afbeelding. Wacht even, ik hoorde wat schrijven, maar dat kan ik nu niet meer zien. Uh, mute output audio. Hij zegt, hij zegt wat en dan stopt hij weer. Ja, oké, okay, jij bent de tempo. José van Breda, Henk, Henk, L, L, P, Bart, Anoushka, Bartimé, Nancy, het pimplem. Bartimé, Nancy, knop. Oké. Okay. We haalden drie taken om een karakter te winnen. We haalden drie taken om een... knop, knop. We haalden drie... Knop. Behaal de drie taken om een karakter te winnen. Geen idee wat dat bedoelt. wordt. En ik heb een knop. Ik zal er maar eens op tikken. Spin. Knop. Spin knop. 0 slash 3. Opgeven. Oh, behaal de drie vragen. Oh, ik geef niet op. Statistieken. Knop. Opgeven. 0 spin. Dan gaat knop. hij draaien. Spin. Leuk. De antwoord vraag. Knop. Knop. Spin opnieuw het wiel. Geografie. Knop. Ik denk dat ik op die knop moet tikken, dat doen we maar. Knop. Nou. Knop. Knop. Geografie. Knop. Spin opnieuw, spin opnieuw het Ik eh uh, geografie. Knop. Gebeurt niks. Knop. Knop. Geografie. Geografie, knop, 3, 3, knop, spin opnieuw het wiel, 3, 3, knop, spin opnieuw het knop. Nou, ik, uh, ik loop vast, knop, ik heb spin opnieuw het wiel, knop, 3, 3, knop, en ik hoor 3, 3, knop. Nou, eens kijken wat er gebeurt dan. En grijs, knop. Gaat hij weer spinnen? Historie. En toen? Historie. 2, 2. speel Knop. 2, 2, knop. Historie. 2, 2, knop. Ja, ik. Euh... Attenie. Je kunt niet meer extra spin gebruiken in deze beurt. Oh. Oké, okay. knop. Oké. Okay. Knop. Als je pong voor pong wordt, veeg ik een weer. Knop. En ik heb. 2, 2, knop, knop. Knop. Historie. 2, 2. Attentie. Je kunt niet Oké. Okay. Ja, dat wist knop. ik ook okay. al. Knop. Nou, ik kan hier zo nog wel even mee doorgaan. Knop. Speelknop. Oh, speelknop. Historie. 28. In welk jaar heeft New Armstrong deze zin uitgesproken? Het is een kleine stap voor een mens, maar een grote stap voor de mensheid. 1969. Knop. Oké, okay, die houden we. rapporteren. Knop. Wat zegt u? Ga door. Knop. We rapporteren. Knop. Waarom zou ik een error, laborteur? Oké, De vraag. Error, knop. Ronde 1-25. Gesprek, knop. Tom Hessels, knop. Tom Hessels. Bartimé mee Bartimé Nancy. Kronen. Kronen. Spin, knop. 1-3. Opgeven. Statistieken. Opgeven. 1-3. Spin. Nou, gaan knop. we weer spinnen. Spin. Maar ik heb het nog niet helemaal door. Amusement. Speelknop Hieronder is die speelknop, die wijs ik gewoon aan Amusement Welk menselijk verschijnsel manipuleren de acteurs van de film Inception 2010? Dromen Ademhaling Rijvermogen. Fantasie Korrelups 25 Korrelups Fantasie Ik doe al fout Oh ja. Verkeerd antwoord Nou krijg een speur denk ik Jij ja, hebt die beurt verloren Verkeerd antwoord Jij ja, hebt die beurt verloren Knop Jij ja, hebt die beurt verloren Knop Nu Knop Zie ik om een knop. Knop. Knop. Zich omlaag met drie. Knop. Knop. Je hebt die beurt verloren. De beurten zijn je tegenstander. Oké. Okay. Ja, we hoorden Nens natuurlijk niet. Zo, eigenlijk, eigenlijk hadden we even een FaceTime-verwinning moeten opzetten, Nens. Um, ik ga gewoon even de microfoon losgooien. Ik vind wel wat probleempjes als ik ermee zou willen werken, ik snap het nog niet helemaal, ik denk dat je echt moet wijzen, die speelknop die zit dus rechtsonder nu is het wel zo, dat zei ik geloof ik in het begin al, ik heb niet de gratis versie uh, hij is trouwens van Etermax, dat schrijf je E-T-E-R-M-A-X en ik heb de ads free, dus zonder advertenties en die is 2,99 Nens, ik geef de beurt even aan jou ja, inderdaad, die speelknop-patiënt zoeken, die zat er achter onderin. Um, ja, misschien kan ik het even gewoon met uh, zicht doen. Um, omdat, de, natuurlijk, als je weet waar het ongeveer zit, dan gaat het een stuk makkelijker. Um, ik heb hem net weer wat zachter gezet. Moet ik er weer even wat harder zetten? Knop. Knop. Oké. Okay. Nou, er zit hier uh, bovenin Graaf. bij ons zit allemaal, uh, allemaal reclame in. Wat is dat nu? Een nieuw spel. Deze advertentie melden. En de close vraagt knop. nieuw jou zit? Kop remaf. nieuw spel. Ja, nieuw spel zit hier nu op gehoogde van mijn tweede volume knop volumeknop onderin zeg maar omlaag. Alleen. Nieuw spel. Als ik. Uh, dat zou ook de vaste plek wel zijn. Maar als ik de reclame sluit, dan uh, zit hij daar niet. Ik ga een nieuw spel doen. Uh, nou, ik moet eventjes eentje kiezen, Geselecteerd. Speel en u. Speel en u. Speel nu knop zit helemaal onderin, dus ik, moest, ik ging een nieuw spel doen. Daar kan ik alles invullen. Nou, anders staat standaard goed. Dan zit er, ter hoogte van mijn, uh, hoe heet dat, uh, mijn thuisknop zit direct daaraan gelijk, van de onderkant af de speel nu knop. Vervolgens is die spin knop die zit ergens in het midden hè, van je iPhone. Ik zou iets onder het midden zijn. Knop. En ik dubbel tik erop. Speen. Anders krijg ik een nieuw schermpje en dan zit er rechts onderin die speelknop. Speelknop. Die, die, die daarnaast, een... drie. Drie. Knop. Re, uh, links onderin zit een 3 of een 2, dat is als je het beurt over wil slaan. En je hoort dat ik er nu nog 3 heb, jij had er nog 2 hoorde ik net. Speelknop. Uh, maar ik ga deze gewoon spelen en uh, dit is amusement. Speelknop, speel. Knop. speel amusement. En nu kan ik, nou hoor ik amusement. Het beste wat ik kan doen is eigenlijk mijn vinger in te zetten en naar beneden gooien. In het midden van het scherm. En zo hoor ik alle antwoorden. En ik geloof dat deze was Orlando Bloom. Vervolgens kan ik weer vanuit de thuisknop. Naar de ga door knop. Ga door. Uit de handen, knop. En ik ga weer in het midden van het scherm spin, mijn spintknop spin pakken. Spin. En de volgende vraag doen. Dus dat is eventjes uh, van... Rechts onderin, mijn vinger door. En door is het playstation, oké. Okay. Weer vanuit de thuisknop knop. naar boven, ga door. Nee. Zo kan ik dus... Oh, nou, nu knop. ben ik toch bezig, sorry. Hier, ja, dat is het nabel weer aan, maar oké. Okay. Ik ga voor Speel. de speelknop, maakt mij niet uit wat voor vraag. Wat is de speciale kracht van Sonic? Supersnel, onzichtbaarheid. Gedachten, teleportatie. Supersnelheid, knop. Nou, dan heb ik drie vragen goed. Ik ga nog even naar de doorknop vanuit de thuisknop. En vervolgens heb ik links de kroon zien uh, knop en rechts de uitdaging knop. En ik wil de kroon knop als ik inderdaad, hè, want de, de, de handleiding was hartstikke mooi, mooi omschreven. De kroonknop is als ik voor een kroontje wil spelen en de uitdaging is als ik wil een kroon weg wil pikken bij een ander zeg maar. Dus dan ga ik om dat kroontje spelen en dan zeg je ik wil die van jou en dan moeten we dezelfde vraag beantwoorden. En wie het meeste uh, heeft uh, goed beantwoord die krijgt de kroon of niet. Ik ga even voor de kroon. Dan kan ik weer het beste vanuit de thuisknop omhoog. Hoor ik speel, maar ik moet eerst selecteren van welke, welke categorie ik wat wil spelen. Dus uh, ik kan er doorheen vegen. Nou, ik vind wetenschap altijd leuk, dus ik dubbeltik erop. Vervolgens moet ik weer vanuit de thuisknop naar speel. Speel, die zit helemaal onderin. Ik dubbeltik. Speel wetenschap. En vervolgens ga ik weer van boven naar beneden. In het midden. Om om daar. in hogere resolutie. Om sterren en planeten te creëren. Om sterren en planeten te. op. Nou, ik heb een goed beantwoord. Ga door. Ik dubbel tik. Ga door. En nu heb ik een kroontje binnen. Koning. Nou, er kan nog heel veel meer, maar dit is eventjes voor de plekken waar ze zitten. Sorry hoor, dat ik hem weer vast heb gezet. Geef niet hoor, maar ik, eh, ik snap alleen nog niet hoe, hoe we nou weten dat wij tegen elkaar spelen. Want ik had jou dus gekozen als tegenspeler. Maar dat heb jij. Ik zag bij jou niet dat jij eh, zag dat ik dat had gedaan. Boven je eh, het, het knop waar je dus dit rap laat draaien, kan je zien tegen wie je speelt. Dus als je daar even terugveegt, dan hoor je eh, hoeveel. Ik weet niet of hij zegt hoeveel kroontjes. Dat zie ik nu net even niet. Want ik zie net dat ik level 3 heb. Um, en daarna hoor je de wie tegen wie speelt. Dus dan hoor je je eigen naam en je hoort de tegenstander. En, uh, dus daar kan je dat weten. En wat betreft die level. Inderdaad. Hoe meer vragen je speelt. Hoe hoger je level wordt. Dus het is gewoon het aantal vragen dat je beantwoordt Niet of je het goed of slecht beantwoordt. ja nou, oké. Okay. Nou ik. Ik moet nog even goed openen, want ik zit nu ineens weer in het scherm waar ik mijn taal moet selecteren, dus ik, ik loop nog steeds een beetje. Maar ja, dat hebben we wel vaker gezegd, ook als ik een nieuw programma zie en zo, van je moet je altijd verdiepen in de gedachtegang van de bouwers. En als je die gedachtegang eenmaal te pakken hebt, dan is het vaak appeltje-eitje, hoopje. Maar als het iets nieuws is, dan, dan... Nou, ik heb dus nu ook zoiets van, hoe kom ik hier nou weer terecht, wat heb ik gedaan? Maar ik kan me voorstellen dat dit soort spellen best redelijk verslavend zou kunnen, zeker als je tegen elkaar speelt. Uh, ja, nou ja, goed. Ik uh, weet even niet meer of er nog iets meer over valt te vertellen. Ik ga in ieder geval de microfoon even loslaten voor mensen die er al meer van af weten, het vaker gedaan hebben of nog vragen hebben die we misschien zouden kunnen beantwoorden. Ja, ik heb even een vraag, is het ook op Android telefoons uh, met mensen die dat hebben, is het ook mogelijk? Want mijn vriendin zou dat misschien ook wel leuk vinden, want die heeft zo'n Samsung ding. Toevallig dat ik allemaal appig hier nu om me heen heb liggen, maar de andere ligt in mijn slaapkamer. Dus als jij het met je hebt, loop ik even in weer. Ja, doe maar, want die van mij zit wel achter me in mijn tas, maar die staat helemaal uit. Um, ik heb het nog... Nee, sorry, op het VoiceOver forum is er een hoop uh, e-mailverkeer over. Op het Android forum heb ik er nog niks over gezien. En ik heb uh, uh, op internet eigenlijk ook niet echt gezocht op de Trivia Crack Android. Inmiddels is Nens vast wel weer terug. Ondertussen doe ik even een Google search naar, uh, tri uh, naar uh, Trivia Crack Android. Ja, hij is gewoon uh, verkrijgbaar op de Android. Dus iedereen kan er aan meedoen. Oké, okay, dan moeten we hem eigenlijk ook nog even op de... Uh de Android-versie downloaden, kijken hoe toegankelijk die is. Ik had in het begin wel een aantal slecht gelabelde knoppen, maar... Um... Vandaag om 16.30, oh. sluit. Dan komt er weer een knop. Bartimé mee afbeelding. Goed. Bartimé Ursen-Nancy, Nu zit afbeelding. ik weer ergens bovenin. Oké, okay, um... afstreet, jouw vraag is positief beantwoord... ...en dan hopen dat die nog toegankelijk is. Nog iemand die iets wil vertellen over uh, dit spel? Ja, er, is, er zijn natuurlijk nog wat knoppen die je niet hebt benoemd of die je niet hebt gehoord. Maar daar zitten die andere functies in die ik net zei. Nu niet belangrijk. Um, wat, waar ik me wel afvroeg toen ik het speelde was inderdaad als ik dan denk aan toegankelijkheid. Dan, er zit een tijd aan verbonden om die vraag te beantwoorden. Als je, maar dan gok ik. Als je dus je vinger naar beneden haalt, dan kun je die uh, vraag snel lezen en er doorheen halen. In plaats van dat je er doorheen schuift. Dan, ik denk dat dat iets sneller gaat, dus je tijd kunt winnen. Dan was ik nou benieuwd of dat echt binnen die tijd uh, kunt beantwoorden. Het lijkt mogelijk. Um, maar je hebt niet zoveel bedenktijd als de mensen die... Uh, die het zonder de aanpassing hoeven te doen. Dan, we, dan zijn er ook vragen die gebeuren met een foto. Die komen zelden voor, maar er komt wel eens voor van wie zie je op deze foto of wat zie je op deze foto. Dus die komen wel eens voor. En Astrid, ik ben benieuwd of het wat wordt voor je. Ja, op het forum heb ik inderdaad ook wel dingen voorbij zien komen van mensen die soms wel problemen hebben met de tijd. Maar inderdaad door te wijzen en te slepen, uh, uh, en dat is natuurlijk een, een multiple choice vorm, dus je moet ook even de antwoorden na. Maar het, het, het lukt er mij nu ook om binnen de tijd te blijven en uh, het kan dus tegenzitten, maar het kan ook meezitten hierin. Astrid, heb jij hem al gespeeld? Ik zag dat Martin er ook al mee aan de gang was. Dus blijkbaar hebben jullie samen al wel gekeken. Nee, we hebben nog niet samen gekeken. Want ik had de verkeer, tenminste, ik had die gratis jersey genomen. Ik zal die andere koop, of, kopen nu. En uh, dan zal ik het, uh, dan zal ik het uh, proberen. Maar dan uh, gaan we het samen proberen. Hij is hier nu. Maar uh, mijn vriendin is uh, ziende. Dus, uh, en die, die heeft een Android-telefoon. Dus dat is misschien niet helemaal eerlijk. Maar, maar goed, ik wil het misschien ook. Ik weet niet of ze het wil doen hoor. Maar als ze het wil doen dan. Kunnen we samen kijken of het is misschien wel leuk? Ja, lijkt me ook. Ik ga zo ook eens even kijken. Uh, ik kan natuurlijk nu met iedereen uh, die op Facebook mijn vriendje is, die, uh, die krijgt geen melding. Maar dat is waarschijnlijk, Nens, die melding die je dan krijgt zoals van... Uh, uh, die kan wel eens krijgen van en D&D wil Candy Crush, Saga of hoe heet al die ellende met je spelen. Dat zijn de meldingen die dit spelletje waarschijnlijk ook wil gaan doen als je de goedkeuring daarvoor geeft. Klopt dat? Nou meer van ik heb level 3 bereikt, dan gaan we even op Facebook rondbezuinen. Of ik heb dat partijtje van D&D gewonnen, dat soort dingen meer. Dus ik zou het niet aanzetten. Dus eh, als je daar de keuze maakt hè, van met wie wil je de, de dingen delen, heb ik gewoon alleen ik gezet zodat ik het alleen maar zien. Dan, uh, want ik kon geen optie vinden dat ik het niet kon doen. Ja, ik heb geen Facebook. Dus ik heb gisteren aangemeld met mijn e-mailaccount. Maar hoe, hoe kun je mensen, als je dat, want jullie gaan dan gelijk een hele vriendenlijst door. Maar uh, als, je, als je niet op Facebook zit zoals ik, dan, dan kan dat dus niet. Hoe, hoe zou dat dan werken? Want dan weet ik dat nog niet precies. Je kunt zoeken op naam. En, uh, dus uh, Tom deed dat eigenlijk al volgens mij. Je pakt de zoeken en je vult de naam in. Nou ja, als je op Facebook zit, krijg je natuurlijk de namen direct van je uh, dingen. Maar je kunt ook, uh, zodra je namen vult, krijg je een reeks te zien van mensen die er zijn. Uh, nou, je hoorde al dat ik Pimpelmuis heet. Nou ja, als jij zoekt op Pimpelmuis, dan ga je mij als het daartussen vinden... en kun je mij aantikken dat jij vriendjes met mij wil worden. Je kunt uh, bij de keuze als uh, spelen een nieuw, uh, nieuw spelletje, zeg maar, nieuw spel kun je ook zeggen ik wil een willekeurig iemand en dan speel ik tegen willekeurige mensen. Er zit ook een soort chatfunctie in, daar uh, hebben we het nog helemaal niet over gehad, maar er zitten nog wat andere functies in, maar dat chatten gebeurt op zich niet, zeg maar. Dus er hoeft niet bang te zijn dat vreemden in één keer met je gaan chatten. Wordt hier nou ook het uh, bekende uh, game uh, gedoe, dat Game Center van Apple voor gebruikt of uh, is dat weer voor een ander soort spellen? Nee, voor deze wordt hij niet gebruikt. Als hij wel wordt gebruikt, dan zie je eigenlijk uh, een kleine um, korte melding tevoorschijn komen... zodra je zo'n spelletje gebruikt. Dan zegt hij, uh, nou, uh, ja, sorry, maar bij mij is dat lazy cow. En dan zie ik, uh, welkom lazy cow. En dan weet ik dat hij dus met die gamecenter aan, aan de slag gaat. Oké. Okay. Nog iemand iets te vragen of te roepen over Trivia Crack... Uh, ja, hier is Bruno nog even, die uh, veel te laat was, want die was het alweer bijna vergeten. Ik had trouwens ook een andere afspraak, maar goed, uh, ik kon nog even meedoen. Um, die, uh, want want uh, jij begon dat spel, Tom, met, uh, met Nancy. En Nancy die koos toen ook voor een nieuw spel en die viel toen meteen in het spel uh, met jou. Maar kan je dan ook zeggen van, uh, nou daar heb ik eigenlijk nog geen zin in, in die Tom. Ik wil eigenlijk met iemand anders uh, van mijn vrienden gaan spelen. Kun je dat ook uh, negeren, zeg maar? Ja, ik speelde niet met Tom trouwens. Anders had hem nu al een pionnetje of een kroontje gehad. Uh, nee, ik speelde met iemand anders. Want uh, ik heb gezegd... Tom is mijn vriendje, maar die moet dan nog bevestigen dat hij mijn vriendje is. Dus er moet een bevestiging heen en weer gaan. Dus het is niet zomaar dat iemand uh, dat uh, zomaar kan doen. Daarnaast, als... Uh, als je begint een ronde, bijvoorbeeld ik heb een heleboel willekeurige en die doen dat een keertje voor het eerst. En dan worden ze bij mij aangesloten bijvoorbeeld. En als je dan twee dagen geen antwoord geeft of niet speelt, dan worden ze ook automatisch eruit gegooid. Dus dat is wel goed dat je even zegt dat over dat automatisch eruit gooien. Dat is ook iets wat ik net even gemist heb om te vertellen. Maar uh, jij kan kiezen of je wel of niet vriendjes met iemand bent. Ja, ja dus dat spelweg dat Tom net begonnen is, daar ben jij niet automatisch in uh, gevallen? Nee. Heb ik het nou goed begrepen dat je die, uh, bij de start krijg je die vraag uh, uh, uh, van het berichtencentrum en zo, of je dat aan wil zetten of niet, dat je dat beter uit kan laten, heb ik dat goed gesnapt nou of, uh, of niet? Ik weet niet uh, of je dat krijgt als je gewoon een mailadres uh, invult, maar als je een Facebook adres invult, dan gaat Facebook zeggen van oké, okay, uh, wie wil je dat deze meldingen gaan zien, want dan gaat hij Facebook meldingen geven, zeg maar. Als je gewoon een adres opgeeft, een e-mailadres, denk ik niet dat hij daar iets mee doet. Dus ik denk niet dat je die vraag krijgt. Ja, die vraag krijg je nog voordat je e-mailadres moet invullen. Die, die krijg je als je hem gestart hebt, dus de app, zal ik maar zeggen, dan krijg je als eerste die vraag. Uh, wil u berichten sturen? Is, uh, is dat oké, okay, ja of nee? Daar heb ik geen idee over wat voor berichten dat dan zou moeten gaan. Maar uh, ik had het aangezet, maar als het beter uit kan, dan, dan doe ik dat. Ja, meldingen, berichtingen, berichten en dat soort dingen meer. Eigenlijk zeg, zet ik dat standaard altijd gewoon uit. Omdat het dan gaat over reclame of wat dan ook. Of, uh, nou ja, inderdaad, uh, allemaal onzinberichtjes die ik toch niet uh, nodig heb. Het is pas van belang. Bijvoorbeeld, uh, wanneer ik erover nadenk om het wel aan te zetten, is bijvoorbeeld. Uh, nou ik zeg maar eventjes wat hè. Facebook, als daar een berichtje binnenkomt dan wil ik dat direct zien Nou, dan, wil ik dat, dan zet ik mijn meldingen bijvoorbeeld wel aan niet dat ik dat aan heb staan maar dat zou een reden kunnen zijn uh, en dit soort spelletjes ja, heeft dat eigenlijk geen nut om het aan te zetten dus waarom zou ik het dan aanzetten dus als je de keuze hebt, gewoon uitzetten ik heb nu net geprobeerd die chat te activeren met jou als het goed is heb je nu een tekstje binnengekregen maar het zijn wat raar gelabelde knoppen dus misschien moeten we ik kan het of op het forum vragen of dat wij daar volgende week samen even naar kijken, maar ik heb iets ingetikt. Ja, die knoppen die zitten als je een nieuw spel hebt, zeg maar het beginscherm, dan zitten er onderin knoppen. Ik kan ze eventjes doorlopen. Geselecteerd. De eerste knop onderin, uh, dat is de thuisknop, die brengt je dus waar je nu bent. Dan krijg je de chatknop. De, uh, hij zegt er niks van, dus ik zie wel een eentje staan. Dus ik, en hij beweegt, dus ik zie dat er wat is. Maar hij geeft dat dus niet aan in voiceover. De derde knop is uh, je vriendjes. Oftewel vrienden zoeken of vrienden toevoegen. Of wie uh, ken je allemaal al? Hè, met wie wil je een spelletje spelen? Klop. Dan de vierde knop is uh, nou die, die instellingen of die dingetjes waar ik het net over had. Je kunt... Uh, oh nee, dit is de knop van wat ben ik allemaal. Uh, ik dubbeltik hem even om te... Geselecteerd. Je hebt op zijn minst tien vrienden nodig om deel te nemen op de plaats. Nou, dit geeft iets aan. Onder de tien vrienden, welke plaats neem jij in in, uh, in de ranglijst, zeg maar. Nou, ook niet interessant. Knop. De laatste knop, helemaal rechts achterin. Dat is een soort menuknop. Ik dubbeltik erop. En vervolgens krijg ik weer allemaal Allemaal keuzes enzovoort. Dus daar zitten nog wat dingen verstopt. Ik ga even naar jouw chat Ik zet hem maar even bovenin, want zijn focus zit natuurlijk onderin. Ik hoor een zoek. Tom Hessels nog een poging, Ik hoor nou ja, dat je twee berichtjes hebt gestuurd. Ik dubbelklik erop. Hij gaat gelijk in de tekstveld staan, maar als ik dus, dit lijkt een beetje op de berichten wat je normaal ook ziet in uh, nou, WhatsApp of wat dan ook. Oh, want zie, zie jij dit nu ook, juni 26, 6, Dus ik kan me gewoon doorheen vegen. Nog een poging: 16. Chatmas knop, tekstveld, bewerkbaar. Kluikenschatzend, fris. En de laatste is de verzenden knop, dus ik kan het intyper verzenden. Ja, ik hoorde I chat maas zeggen voor het tekstveld, maar geen idee welke knop dat is. Die zat daar iets voor. Ja, dat is een plustekentje. En als ik dat open, dan krijg ik een minuutje. Dan gaat hij ook zijn focus op zetten. Start een nieuw spel. Verwijder van vrienden. Verwijder van vrienden. Verwijder gesprek. Verwijder gesprek. Klokkeer. Klokkeer. Afbreken. Afbreken. Dus dat zegt wat over, uh, over je chat. Maar je ziet ook dat je hier weer een nieuw spel kan beginnen met Tom eventueel. Dat heb ik dus nu gedaan. Ik heb even op jou getikt. Vervolgens loopkreven doorheen. Nee, ...meer. Speel mogelijk. Gezillig. Uitdaging. Spijt alle Speel en nu. Knop. Speel nu. Die zit weer onderin. Ter hoogte van je thuisknop. Ik dubbeltik erop. Eigenlijk is dit best een, uh, een handige manier... ...om uh, sneller iemand toe te voegen. Dus vraag maar even of ze een chatje wil sturen. Oké. Okay. Nou. Um, het schiet al aardig op richting het bier, volgens mij. Als ik het zo uh, ervaar. Ehm... Um, nog één keer, heeft er nog iemand een vraag over deze app? Oké, okay, nou. Oh. Spel met Bartimee Nancy. Spel met Bartiméus Nancy, zegt hij bij mij nu ineens. Lege lijst. Gezien vandaag om. Heather Leroy. Bartimee Nancy. Heather Knop. Heather Arrow. Gezien vandaag om. 1633. lijst. Icon Chatmas. Knop. Textveld. Icon Chatcent. Oké, okay. kan dus ik het aan Gezien vandaag om. Heather Nancy. Oh ja. Bartimé, mee Nancy, knop. Gezien vandaag om, zes, leeglijst, icon, chatmask, knop. Dat is dus Start krijgen. een nieuw spel. Knop. Oh, is goed. Nu hebben wij knop. dus een nieuw spel gestart. Nou ja, misschien, Ik uh, weet niet als het echt een rage wordt en we gaan het allemaal nog beter begrijpen. Tenminste ik dan, want mensen heeft hem volgens mij al helemaal door. Dan gaan we er de volgende keer wel weer verder op in. Um, nou, we hebben aardig veel gedaan en wat we dan nog hebben is iOS 9. Daar kan ik vrij kort over zijn. Ik heb de Public Beta geïnstalleerd vorige week en ik, zo snel mogelijk ben ik er weer afgestapt. Want wat was dat? Vol bug zeg, dat viel ook echt niet mee te werken. Het was geen public beta, sorry. Het was de developers beta. Dat betekent dat dat, dat is nog eerder in tijd. Dus die, die zat, nee, dat zou ik niemand aanraden. Ik had een podcastje ook gezien op het forum van Daan Staas, als ik het goed heb. Die had er ook even kort naar gekeken. Um, ja, valt er nou veel interessants over te vertellen. Uh, Nancy had een paar kreten opgeschreven. Uh, ik moet heel erg diep graven. Heb jij ze bij de hand? Nou, niet helemaal degene die jij mij hebt gegeven, maar gisteren heb ik inderdaad een stukje over gelezen. Dus ik dacht, nou dat is wel handig om daar een lijstje van te maken. Um, de update is 1,9 gigabyte, dus niet meer de 4,6 die die, uh, die die andere versie heeft uh, nodig had. Dus dat scheelt alweer wat. Um, waarschijnlijk komt die in september uit, maar uh, niet ieder land krijgt alle nieuwe functies. En dat vind ik ook altijd een beetje raar. Um, zo kan je zoeken in instellingen. Uh, je krijgt een nieuw lettertype iCloud app die je kunt weergeven of weglaten. Dus er komt een apart appje hè, die je er eindelijk eens een keertje uit kan gooien als je er niks mee wil doen. Siri in het Vlaams, een vrouw. Dus ik denk dat daar ook een aantal mensen bij, blij mee zijn. Dan Siri wordt wat, uh, ja, wat beter. Uh, wat, we, wat ze daarmee bedoelen is dat die... Uh, wat proactiever wordt en dat betekent dat hij ook gaat kijken van wat je doet en daarop te reageren. Bijvoorbeeld, nou er stond hier in dit stukje bijvoorbeeld een, een voorbeeld van je jogt elke woensdag. Dan kan hij een uh, lijstje met de redmuziek uh, voor je uh, klaarzetten en dan kun je dat afspelen. Dus hij wordt iets, uh, je hoeft niet iedere keer op de knopje te drukken om dingen uh, hem te laten doen. Um, even kijken hoor, de nieuwsapp. er komt een, een nieuwsapp, maar die is nu alleen maar voor Australië, Amerika en Engeland. De notities worden wat meer uitgebreid. Je kunt ook wat uh, afbeeldingen toevoegen, schetsen, tekeningen en uh, checklijstjes maken. Dat is een beetje meer Evernote-achtig, zeg maar. Dan hebben we de Spotlight-aanpassingen. Dus uh, wat de Spotlight en de Siri, volgens mij, of uh, de Spotlight en de, nou ja, de zoeken dus. Uh, wat die mogelijk maakt, is dat je nu ook binnen Apjes kan, kan zoeken. Dus dat was uh, niet mogelijk. Nu, ja dat noemen ze een, een API, uh, komt uh, voor, voor de apps. Wat het dus mogelijk maakt dat de inhoud van, van appjes die niet gemaakt zijn door Apple uh, op inhoud kunnen worden, uh, worden doorzocht. Ook door Siri. Dus dan komen we weer mogelijkheden aan, aan, uh, aan bod om dingen weer wat makkelijker te, te doen binnen een app. En door ook spraakopdrachten te geven. Dus daar kunnen ze nu gebruik van maken. Dat is een mooie ontwikkeling. Dat kan het ook weer allemaal makkelijker maken. Split-screen functie. Uh, vooral de, I, uh, de iPad Air 2 heeft daar een, uh, ja, een soort pip, picture-in-picture uh, picture, uh, mogelijkheid. Dus je krijgt twee schermen, kan je in beeld hebben. Nou, Ik vind het eigenlijk een nadeel als je kijkt uh, qua toegankelijkheid. Uh, de andere iPads, de iPad Air en de Mini 2 en 3, krijgen een soort uitgeklede versie daarvan en dat heet slide over. Dan uh, heb je een afbeelding aan de zijkant, dus niet dat picture in picture. Uh, niet alle apps zijn geschikt voor dit, deze split screen functie, dus dat is ook weer zo. Het toetsenbord uh, verandert ook wat aan. Boven het toetsenbord komt een extra balkje met knippen, plakken, woordsuggesties en opmaak. Dus uh, ik ben benieuwd, want dat zou het, uh, misschien ook wel qua toegankelijkheid iets makkelijker kunnen maken. Om te knippen, plakken en te kopiëren. Cursor op de juiste plaats zetten. Nou, daar hebben ze een nieuwe handeling voor. Ik ben benieuwd hoe dat met toegankelijkheid gaat. Twee vingers op het toetsenbord. En dan heb je een, een, een, een ja, soort muisbeweging Als je dus de shift inhoudt, dan maak je dus de shift inhoud. Als je die dus sleept, dan selecteer je dat gebied bijvoorbeeld. Dus er zijn wat nieuwe bewegingen bij. Um, terug naar een vorige app bijvoorbeeld in Twitter, heb je een link aangetikt en dan terug van Safari naar Twitter die terugknop komt er dus in um, zoek mijn vrienden heeft een widget en uh, komt op iedere iPhone standaard uh, ook met, uh, samen met mijn, uh, uh, vindt mijn iPhone dan heeft de iPad schakelaar die, dat was er eentje die jij ook ontdekt had die iPad schakelaar uh, waarmee je aan de zijkant het, de, de, het geluid gelijk kan muten. Dus uit kan zetten. Of dat je zegt van ik wil dat dat uh, mijn scherm vastzet. Dus dat hij niet gaat roteren. Dat komt dus nu ook op de iPhone. En dan de CarPlay. Die moet nu nog met een, met een draadje gebeuren. Maar in een iOS 9 kan dat zonder draadje. Dat is dus voor de mensen die het gaan toepassen in de auto... Dan, uh, qua toegankelijkheid, ja, heb ik er dus wat over gelezen, maar ik had er graag wat meer over wilde weten. Um, hoe lang wordt er op het scherm getikt aan bepaalde acties? Oké, je kunt acties toevoegen aan bepaalde, nee, je kunt, nou ja, moet je dat? Een bepaalde beweging of, of tik of wat dan ook toevoegen aan een actie. Uh, dan de energiebesparende modus. Daar had jij nog wat over te zeggen. Jij zei van dat hij je batterij ongeveer leeg trok. Er is dus een energiebesparingsmodus. En die moet jou 20% langer met je batterij. Of 20% meer geven aan je batterij. En dat, dat is dus een schuifje wat je open kan zetten. Uh, oh nee, na 20%, als het nog 20% is over is op je telefoon. ...van je batterij, dan gaat hij dat automatisch... ...dan krijg je de keuze of je hem op de besparingsmodus wil zetten. Je hebt ook in de instellingen een in energiebesparingsmodus... ...die kun je daar ook aan of uitzetten. Dan de OV-informatie in kaarten. En dan is de mogelijkheid dat je Siri vraagt naar je OV-route. Nou, dat klinkt ook weer heel goed... ...alleen niet in Nederland en België. Dus dat zijn de dingetjes die ik gisteren zo eventjes vond. En als ik dan toch een lijstje bezig ben... Dan heb ik ook nog een klein stukje nieuws over de Apple Watch. Nou, waarschijnlijk hebben jullie het allemaal wel gehoord of niet gehoord. De Watch OS 2 is uitgekomen. Of tenminste, die moet nog uitkomen. Maar die is uh, gepresenteerd. En daar zitten ook weer mogelijkheden in. Uh, zoals Tom net al zei bij de Apple Watch. Het is dat... Um, hij zei dat het meer nu een afstandsbediening is. Hè, dat zei ik de vorige keer ook al. Alleen, nu hebben ze dus, het uh, mogelijk gemaakt dat je native apps kan maken. Dat betekent dus dat je zelfstandige appjes op de watch kan draaien. Dus die hoeven niet meer gekoppeld te zijn aan een app op je iPhone. Dus dat, uh, dat schept mogelijkheden. En daarnaast is er eindelijk directe toegang tot de sensoren en de hardware uh, opengegeven. Waardoor er dus meer mogelijkheden komen om binnen de app bijvoorbeeld die, uh, die Haptic Engine aan te spreken. Hè? Dus dat tikken op je arm, dat, je dat, uh, dat dat in andere appjes ook kan worden toegevoegd. Dus Mogelijkheden over en ik ben benieuwd wat het gaat brengen. Ja, um, inderdaad, even die, de, hij, hij soep inderdaad stroom. Het was binnen de kortste keren was mijn batterij leeg. Um, wanneer ik die besparing aanzette, wat ik toen eigenlijk al vrij snel zag, was dat um, uh, het scherm heel snel gedimd en vergrendeld wordt. Dat heb ik standaard uitstaan, want dat wil ik helemaal niet, dat wil ik zelf doen. Wat ik wel een aardige vond is uh, in de toegankelijkheidsopties kun je nu aangeven wat het interval moet zijn uh, bij de dubbeltik. Uh, die staat standaard uh, op, uh, nou het was het een kwart seconde, dus iets van het is wat we gewend zijn, maar ik merk bij sommige cliënten die hebben daar best moeite mee en dan werkt de dubbeltik niet. Je kunt dus die afstand tussen die twee tikjes verlengen zodat je wat langzamer kan tikken om toch de functie te krijgen. Verder heb ik volgens mij niet veel dingen in de toegankelijkheidsopties gezien... ...die voor ons nou heel erg interessant waren. Ja, nog even over... Uh, je had het al over... Uh, uh, Spotlight, uh, uh, het zoeken binnen Apple. Binnen iOS, het is dus nu zo... ...als je op, je op je thuispagina bent en je veegt met drie vingers van boven naar beneden... ...dan opent hij het zoekscherm, het zoekveld. Vroeger was dat zo... Uh, als je op je thuisscherm was en je drukte nog een keer op de thuisknop, dan opende hij dat. Of wanneer je op je thuisscherm zat en je veegde met drie vingers van links naar rechts, dan opende hij dat. Zoekscherm, dat is weer terug. Dus niet meer met drie vingers van boven naar beneden, maar met drie vingers van links naar rechts. Dus als het ware scrollen naar pagina 0. Het is niet zo dat hij dat ook doet als je op, de thuis, op je thuisscherm bent en op de thuisknop drukt. Dan blijft hij gewoon op je thuisscherm staan, je eerste thuisscherm. Maar dan moet je dus een IWS 9 met de drie vingers van links naar rechts vegen om in de spotlight te komen. Volgens mij ben ik dan niks vergeten met jouw lijstje erbij. Oké, okay, dan zijn we het laatste onderdeel. Uh, de valreep, uh, dus uh, uh, vragen, uh, opmerkingen, uh, leuke dingen, minder leuke dingen. Dus wie de microfoon wil hebben, die mag hem pakken. Nou, als niemand hem wil hebben, dan haal ik hem zelf. Mensen, dan was dit uh, om tien voor vijf het vragenuur van Bartimeus. ...het I-Ask-vragenuur van vrijdag 26 juni 2015. En als ik even goed tel, dan heeft juni 30 dagen. Dat betekent dat we um, vrijdag 24 juli er weer zijn. Alleen heb ik dan voor Nens een trieste mededeling. Ik ben daar namelijk op vakantie. Dus, helaas Nens... Als jij niet op vakantie bent, moet je het alleen doen. Oeh, dan wordt de vakantie in plannen. Nee hoor, uh, ik ben de volgende keer. Als jullie er ook allemaal zijn. Natuurlijk, er waren er vandaag ook weer uh, acht mensen. Dus dat is toch heel behoorlijk voor uh, uh, de laatste vrijdag van de maand. Wacht even, er wordt iets gechat. We zullen even kijken wat er... Welke datum zei je nou? 23 juli, want volgens mij klopt dat niet hoor. Dus vrijdag 3, 10, 17, 24, 31... Ja, ik zei 24, nou dan wordt het 31, jij ja, hebt gelijk, want het, uh, juli heeft 31 dagen. Nou, dan ben ik ook op vakantie, dus dat maakt voor, uh, voor, voor mij niet uit, maar voor Nens wel. Uh, Oké, okay, uh, herstel. we zijn er dus weer op vrijdag 31 juli en dan zit ik nog in Frankrijk. Mensen, ik wens jullie een heel goed weekend, uh, geniet het nu in ieder geval van het mooie weer. Het blijft ook best redelijk en uh, nou, ik... Uh, ik hoor wel hoe het gegaan is met mensen op 31 juli en voor de mensen die in de tussentijd op vakantie gaan een hele goede vakantie. Iedereen bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende keer.